...in eerste opstelten van veiligheid. Volgens de NS waren er dit jaar tot en met november... ...699 incidenten in de A-categorie, zoals de NS dat noemt. In 2012 waren dat er 635 in het hele jaar. De vakbond van het spoorwegpersoneel legt uit hoe erg die A-categorie is. Het meest extreme is natuurlijk gewoon dat, dat, dat mensen rondlopen... ...in de trein en op station met wapens. Dat er beroofd wordt, dat er gespuugd wordt. Lichamelijk geweld, verbaal geweld. Ja, allerlei vormen van wangedrag wat gewoon niet te tolereren valt... Volgens NS zijn 13 medewerkers gewond geraakt door agressie. In Rusland is een van de twee gevangenleden van Pussy Riot vrijgelaten. Het is Maria al -Jogina. Ze heeft naar aanleiding van de nieuwe amnestiewet in Rusland gratie gekregen. Ze zat sinds vorig jaar februari in de cel... voor het zingen van een anti-Poetin lied in een kerk in Moskou. Een ander lid van Pussy Riot zit nog wel vast... maar komt waarschijnlijk ook vandaag vrij, zegt haar man. Masha was released de prison drie hours ago en ze was door een speciale convoy van de straat van But maar ze was ook het derde bandlid van Pussy Riot had alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Een Amerikaans meisje van 16 heeft een schietpartij overleefd dankzij haar bril. Het meisje lag in haar huis in Seattle op de bank in de woonkamer... toen het huis vanuit een rijdende auto werd beschoten. De kogel ketste af op de brug van haar bril, waardoor ze alleen maar licht gewond raakte. Ik zijn... De politie in Seattle gaat ervan uit dat de schietpartij te maken heeft met geweld tussen bendes. Het meisje zelf zou niet het doelwit zijn geweest. <totstuk> Het weer, zo goed als droog, met ook wat zon vanochtend. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Het wordt 7 graden, morgen veel regen en wind... en het wordt met 8 tot 11 graden zeer zacht. Dat was het. Meer nieuws op onze site, nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie. Files op de 4 Amsterdam richting Den Haag bij Soeterwoude. 4 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten...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 Kijk op xzorg.nl. Met i-x-o-r-g. Xzorg. Zelfverzekerd over zorg. Pearl is verkozen tot beste optieketen van Nederland. En dat vieren we met een feestelijke actie. Drie voor één. Bij aankoop van een complete bril vanaf 129 euro... kreeg je altijd al een tweede bril gratis. Maar daar krijg je nu een derde bril bij. Als cadeaubon om weg te geven. Bijvoorbeeld aan je tante, je oma of je buurman. Dat zijn dus drie brillen voor 129 euro. Goeie actie van Pearl. Je bent werkeloos en hebt een uitkering.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 Wij begrijpen dat u het hele jaar door allerlei zorgvragen of dilemma's kunt hebben. Bij Univee staan onze adviseurs altijd voor u klaar. Online, per telefoon of in een van onze 150 winkels. Dat is met Zorg Verzekerd. Univee, de verzekeraar zonder winstoogmerk, Daar plukt u de vruchten van. Ziggo-klanten kunnen u... Een momentje. Ziggo-klanten kunnen u heel veel bellen, sms'en en internetten met Ziggo Mobiel. Voor maar 15 euro per maand krijg je 300 belminuten, 1000 mb en maak je onbeperkt gebruik van wifi-spots. Ziggo Mobiel is dus heel veel voor heel weinig. Kijk daarom snel, kijk daarom snel op ziggo.nl. Voor altijd verbonden, Ziggo. Zorgkeuzestress? Nergens voor nodig? Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op univ.nl zorgadviesdagen. Hey, yo, yo, yo, yo, what's up allemaal? Dit is Ali B. Hallo, this is Mike Dern van Green Day. Hoi, oh, this is Dan van Bastille hier. Please help 3FM, send in your serious request. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Ja. Serious request. 3. 3FM. Oh, en ik heb er financieel goede morgen zegt de original sin. You might know I'm the original sin And you might know how to play with fire But did you know all the murder committed? time when I did not care, and there was a time, time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's nobody. Well, I'm sure you. Zonnetjes, zeg vanochtend voor deze Original Sin. Je hoorde In Access. Goedemorgen, dit is 3FM Serious Request. Hoe voel je, Na de ena laatste dag. Nou, van alle korte nachten die ik gemaakt heb, is dit denk, denk ik de beste. Oh, echt waar? De beste. Ja, oh, oké. Okay. Nou, die nou, die mooi, drie uurtjes die waren toch wel. Ja. <laughs> wel het waren drie fantastische uurtjes. Uh, dat is nou, uh, fijn. En als ik nu zo wakker word, ik kijk naar buiten ja. en ik zie alleen maar zonnetjes daar. Hallo, zonnetjes! We hadden misschien half niet door dat het over hun ging natuurlijk, want de zon schijnt inderdaad ook gewoon in de ondanks de berichten die volgens ja. mij niet zo heel goed waren. Maar... Nee, maar mijn opa zou dat met name morgen een beetje oh ja. slecht zou kunnen zijn. Ja. Maar het, het is niet koud in ieder geval. Oh, nee, precies, dat is goed. En om de finale dag nou daar woensdag uit te stellen, dat leek ons ook niet zo'n goed nee. idee. Laten we het toch nee. maar vooral morgen doen inderdaad. Maar hoe was het vanochtend nog? Uh, ja leuk, met, uh, met Jacqueline en Laura was het natuurlijk tof. We hebben alle twee nog even een nummertje gedaan. Boris kwam, Boceros. Ja, hoe mee. was het ja, dat jij hem nu ook kwam? Hij deed nog iets nieuws uh, van zijn album dat eraan komt. Echt uh, super mooi. Ja, voor de rest bleef het maar doorgaan. Uh, net belde Matthijs van Nieuwkerk nog met een decorstuk. Oh, Joep, ja. van, Joep van het Hek is toch ook eigenlijk een glazen huis fenomeen? Ja grappig. Had ik ja, nog even aan je de ook. lijn, die uh, zet op de veiling ook wel echt lachen, en, een, een, een door een kunstenaar gemaakt konijnenhok en dan met de volledige tekst van Flappy erop, en dan kan je ook naar zijn show toe natuurlijk en dan signeert ie en zo. Ja, dat vind ik echt wel, dat is, dat is leuk aan Joep, dat, de meeste mensen die zo'n grote hit gehad hebben die zeggen op een gegeven moment dat ik er niks voor mee te maken hebben. Nee. maar Joep die ja, is hij er toch ja, nog dat is alleen maar leuk. Oh, dat klinkt als een goede ochtend ja, in ieder geval. Absoluut ja. Lekker. Ja. Ja. Voor de maandagochtend. Nou inderdaad. Helemaal niet verkeerd Het is maandag goed hier. je zegt inderdaad. 3FM Serious Request vanuit Leeuwarden. Platen aanvragen kun je doen. En wij halen geld op voor het Rode Kruis. Voor kinderen die sterven aan diarree. En hopelijk hebben we morgen een waanzinnige eindstand. Maar ik durf er nog niks over te zeggen. Ik... Blijf vooral doneren, dat hebben we echt heel hard nodig. 0909 1336, ook een goede manier om een plaat aan te vragen. En er staat een, een meisje bij de microfoon. Hoi, wie ben je? Hallo, ik ben uh, Tamara. Hallo Tamara. En uh, samen met mijn moeder heb ik een uh, actie opgezet voor uh, Serious Request. Nou, dat klinkt, zo, dat klinkt nu al heel goed. Is je moeder ook bij je? Ja, die staat hier. Nee, is dat je moeder? Ja, dat ja. is mijn moeder. Oeh, ben je hier een compliment ja, ja. op Nee, Nee, maar kijk, <laughs> kijk ik, ik heb kort geslapen. maar dat nee, zie nee, jij toch zelf wel. Nee, uh, jullie zouden zussen kunnen zijn. Ja, dat hè. Ja, ja, ja, dat hoor je vast ook wel vaker, of niet? Ja, klopt. Ja, precies. Daar wil ik wel voor doneren. Nou, ja, nou. <hijf> heel goed. Maar wat hebben jullie voor actie gedaan samen? Nou, wij hebben een mobiele collectepot gemaakt. Oftewel een Playstation Portable. Nee, die hadden we zelf nog niet verzonden geloof ik. Yes, ik dat... kom je, nu kom je op dag 5 dus, mee. Ja. Nou ja, Playstation Portable. En laten we ja. eens even kijken hoe dat eruit ziet. Ik zie inderdaad echt een, uh, oh, ja. een deksel. Die, een klep die dicht gaat. Ja, het is gewoon inderdaad een wc-pot. Zo'n witte zoals we hem allemaal wel kennen. Met die... de tekst erop we gaan voor de volle pot. <laughs> Top. En met op de bril scheid aan gierigheid. Ja. Nou. Nou, ik zeg, jullie kunnen woordgrappen verzinnen hier nog in de redactie. Heel goed. Op een karretje, inderdaad. En waar zijn jullie dan heen gegaan? Nou, um, ik heb hem meegenomen naar mijn verschillende activiteiten bij mij in de buurt: uh, zoals bij mijn eigen muziekvereniging. En uh, ik zit bij een dwelorkest. En um, op Sinterklaasavond heb ik hem geshowd. Maar we zijn ook naar een supermarkt geweest. Super. En uh, op een basisschool bij de kerstavond hebben we met de pot gestaan. Echt, al, dus, allemaal plekken die hem, Nou, wat, wat goed dat je er langs gegaan bent. Ik ja. ben dan ook wel heel benieuwd naar de, de inhoud. Is er een beetje... Ja, er is best wel wat opgehaald. Er is 250 euro en 65 cent is er opgehaald. Nou, fantastisch. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. En kan ik nog een plaatje voor je draaien? Of, uh... Uh, heb jij nog voorkeur? Om nou te zeggen, je kan de pot op, nou. is dat te lullig, hè? Nee, maar in het kader van het thema een uh, scheidplaat. Een scheidplaat. <laughs> en die draaien we eigenlijk niet, want het, het raar is... met. Service... Nou, oh. nou, er is wel een, één ding wat scheid is trouwens, en dat komt er dan nu aan. Uh, ja, check hem even. Uh, het alarm van kwart over tien inmiddels. Ik begin er gewoon aan te rennen. Het alarm natuurlijk. En, ik open de klep. Ik uh, uh, uh, zie weer een. Uh, ja, dit, het is altijd moeilijk te omschrijven wat voor kleur die dingen hebben. Het is, uh, is oranjebruinig uh, zou ik zeggen. Uh, nou, inderdaad. toch? Ja, dit is inderdaad een beetje. Uh, en ik heb maar liefst twee kaartjes. ofzo lever, of zo dus, <laughs> denk ik. Ja. Ja, lekker. Ja, ik, nou weet ik Oh, ze niet. hebben een hele ja, drama-scène voor ons. Dat ben je niet. Ja, dus nou, uh... Wil jij misschien ook een dramatisch muziekje? Anders... Ja, doe dat vooral. Ja, ja, ja, ja. uh, uh, uh, Oké, okay, wacht even. Doe maar uh, het liefste uh, ja, ja? De, een Titanic-achtig muziekje. Is dat een persoonlijke voorkeur of hebben ze het opgeschreven? Nee, dat hebben ze opgeschreven. Oh, dat... want, want daar Goed. heeft het mee te maken. Een Titanic-achtig muziekje. Oké. Okay. Jack, every night in my dreams, I see fruit. I eat fruit. But Rose, my love, what kind of fruit? Strawberries, mango, lemon, apples, and ananas. A oh, no, pineapple. Oh, no, Rose. I don't like the sweet stuff. But Jack, I'm sweet. Don't you love me? Of course I love you, Rose. I'll never let you go. I'll never let go, Rose. Om dit even te horen. Echt top. Geintje natuurlijk. Waar heeft die knoppers je nodig? Uh, ja, dit was de scheidplaats. Ja. Die moet je nog even gaan. Het is gelijk geregeld gelijk, inderdaad. Even, even kijken. Maar dus uh, de ananas daar hou je zo lekker van. Oh, Appel nee. en het uh, uh, citroen, mango en aardbei. Ja, het is echt een fruitig uh, sappie. Nou, ja, die aardbei is zo. Is op zich uh, klinkt wel dat het Ja, proost. dat maakt het een beetje vies van kleur. Maar mm. ja, ik vind het. Uh, oh, nou, ik heb net mijn tanden geboet. Dat ja. gaat niet goed zo. Nee, dat is <laughs> sowieso nee. zo niet zo goed. Ja. je hebt het gevoel dat als je appelsap drinkt je de, als je met je tanden gepoetst hebt? Ja. nou Goedemorgen. Mm. Nou, ik ga er niet heel erg over zeuren. Het nee. Is, uh, nee, het is, nee, het is best... Uh... En dat vind jij ook? Oké, okay, want ik dacht hij is te zoeken. Nou nee, dat, die, die ananas heeft zo'n bijtende natjes ja, smaak. Ja. En het... Ja. Ah, ja. Een ja. pijnappel. Een ja. pijnappel. Maar de muziek maakt veel goed.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 I'm glad you're around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 reactie van Janko de Vries uit Sur TV. De beelden op tv en de reportages van de hij die zijn indrukwekkend. We hebben zelf een zoontje van 16 maanden. En hoe blij we mogen zijn dat we in Nederland geboren zijn... en dat we geen angst hoeven te hebben voor slecht drinkwater of slechte hygiëne. De uh, nou ja, wordt er natuurlijk door veroorzaakt. In de tv-uitzending maakte Ellen Clark prachtige liedjes... over mensen met bijzondere verhalen. Super om te horen. Hij verdient om gedraaid te worden. 20 euro kwam er binnen voor Father and Friend van Ellen Clark platen aanvragen 09091336 of via 3 fmnl En dan kom je misschien zomaar in de uitzending terecht, uh, even kijken hoor, het is uh, niet Martijn die ik gebeld heb vanochtend, maar uh, de broer van Martijn. Klos. En jij bent Thomas, hè? Ja, een uh, hele goede morgen Paul. Een <laughs> hele goede morgen. <laughs> Zit je zo over één lijn met je broer dat je uh, dezelfde plaat wil aanvragen? Wij zitten uh, qua muziek, uh, stel zitten wij wel aardig op één lijn en uh, ja, zeker. Wie is de oudste van jullie twee? Dat is meteen. Oké. Okay. Dus ja. En, en wie, wie voert dan wie op? De oudere broer, de jongere? <laughs> ja, we zijn wel twee totaal verschillende mensen eigenlijk. Dus uh, ah ja, ja, ja. ja. <laughs> wat is er dan verschillend aan jullie dan? Nou ja, ik ben uh, iets steviger gebouwd als hij. En uh, ja, uh, uh, ik ben iets drukker als hij. en ja. Er zit nog wel een aardig wat verschil in qua karakter. Maar als het over muziek gaat. Is, het één, lijn. is ja. het één lijn? Wat grappig. En, uh, en, en het hart zit op de goede plek, dat mag duidelijk zijn. Allebei nog uh, eensgezind uh, ook. Want hetzelfde bedrag kwam voor jullie allebei uh, binnen. Ik wat noteer nog? dus twee. Ja, dat wist je niet zelf. <laughs> ja, ja. Ja. Precies hetzelfde bedrag. Dat is niet afgesproken. Ja. Dat is grappig. Um, ja. Twee keer 25 euro uh, voor wat jij noemt de Festivalband van 2014. Ja, Denk je dat je hem veel gaat zien? Ja? Nou, ik ben ja. zeker dat ik hem ga zien, want ik mag. Uh... Uh, blij uh, bekendmaken dat Jet Rebel uh, volgend jaar bij ons op het festival staat. Nou, die uh, wij organiseren. en dat is, dat is nu wel leuk. Uh, welk festival ja. is dat? Roep het gelijk even. Het Rurpop Festival in Ruurlo. Rurpop in Ruurlo. Volgend jaar ja. staat daar op de bühne Jet Rebel. Hoppa. Ik ga hem voor je draaien. Top, dankjewel. Ja. Wat een artiest Jet Rebel is wat joh Serious request 09 336 090 1336 095 1336 Want ze zingen voor je klaar Hallo hallo hallo Bel mij 3F Het callcenter een drijvende motor bij Serious request 0909 1336, je klimt even in de telefoon, voor je het weet, hang je aan de telefoon en krijg je een van de medewerkers van, uh, van Bart Adens die Bart zijn hoede heeft aan de telefoon. Uh, Bart, goedemorgen. Hoe is het? Paul, een hele goede morgen. Ja, hier is Hartstikke goed. Hoe is het met jou, jongen? Hou je het een beetje vol? Nou, het was een aardige nacht vannacht. Het was zo drie uurtjes. Het was toch uh, mag niet lager. <laughs> oh, wow. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Er komen hier mooie dingen binnen, Paul. We zijn een uh, hele nacht doorgegaan, ook hier, in het, uh, in het 3FM Callcenter. En uh, je zoals je ziet, ze zijn druk aan het bellen. En uh, nou, het, het loopt lekker door. 09091336, want er kan altijd wel iets bij. Er zit namelijk ook een callcenter in Amsterdam, die versterkt ons. Dus uh, we kunnen alle telefoontjes aan. Blijf bellen naar 09091336. Onder andere Nienke Smits uit Friesland. Uh, die is net geboren, echt een paar dagen oud. Uh, wil geen cadeaus op haar kraamfeestje, alleen donaties. Nou, dat is toch prachtig, toch? Een paar dagen oud en uh, nu al zo gul. Daar uh, moeder is het er ook mee eens trouwens. Nou, uh, het natuurlijk. geld gaat allemaal naar uh, Serious uh. Quest natuurlijk. En dan deze. Let op al, de kattenpraktijk. Vandaag castreren ze katten, voor Serious Request. Elke gecastreerde kat levert 50 euro op. Ja, ik heb daar de ballen verstand van, Paul. Dus ik heb Klaas van Kruis hem erop afgestuurd. Die gaat zo meteen helpen met castreren van katten. Ja, Dat is echt wel een bizar nieuws, maar ze zijn ermee bezig. Uh, ze wisten alleen nog niet precies welke plaatsen ze wilden aanvragen. Uh, wij hadden zelf eventjes Great Balls of Fire uitgezocht. Of... Deze is echt heel akelig. The Cat met Where have I been wrong? Dat moet die kat zelf ook gedacht hebben denk ik. Als hij op het moment dat hij op de operatietafel lag. Oh, nou ja. En um, we hebben een, een bijzondere andere binnengekregen. Van een zekere B. Arends uit Lisse. Die wil graag 26 verdieping omhoog lopen in de grote oh, ja. toren waar het callcenter zit. Ga je dat doen Bart ja? Ja ik ga het doen ja. En ik heb de spierpijn nog van gisteren. Want ik heb de dus 26 verdiepingen omlaag gelopen. Ja, Daar dat heb ik dat nog spierpijn van. Dat doet zich makkelijk. En dat is ja. ook voor je knieën trouwens ook wel een slag. zeg maar omhoog. Oh ja. Ja. Ja. Je bent best een hardloper, dat weet ik. Nou, uh, ik was een hardloper. Ik heb het over twee jaar niet gedaan. Nee. Dus mijn conditie is hetzelfde als die van een pak vla. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ja. Het gaat gebeuren zometeen. En er kan nog gesponsord worden op kominactie.nl slash 26hoog. 26 met getalletjes dus. Ja. Um, en er kan echt nog wel wat bij. Het staat nu ongeveer op de 500. Maar we willen eigenlijk wel een beetje richting de dus ja. komenactie.nl slash 26 hoog. Ik heb er geen zin in, maar het levert wat geld op, hè. dus uh, daar gaat het om. Heel goed. En uh, met de trap ga je voor de goede orde. Wat zeg je? Nee, geintje. Zeg Bart, ik vind het een mooi idee. Uh, 3fn.nl slash 26 hoog. Uh, om Bart die, uh, die actie te laten doen. Maar kom in uh, actie.nl slash 26 hoog. Ja, absoluut. Je ja, wat je gezegd. Ja. En uh, 0991336 is natuurlijk de plek yes, waar je yes, yes. platend kan aanvragen. En vraag iets leuks aan. Bijvoorbeeld, misschien wil je Anouk met Nobody's Wife. Nou, dan had je nu genoemd kunnen worden op de radio. Maar ja, het gebeurt in dit geval uh, bij Anouk Munster En dat is wel aardig, want die heeft namelijk een uh, bijzondere kerstvakantie. Bij haar thuis wordt het toilet vernieuwd. Ze hoopt met deze bijdrage de hygiëne in ontwikkelingslanden te verbeteren. En dat er geen kinderen meer hoeven sterren, sterven aan de gevolgen van diarree. Een mooie gedachte, Anouk. En ze wil dan ook, Anouk, nobody's wife for you. sorry For the times that I made you cry For the times that I told you lies For the times that I watched them let you stumble It's too bad But that's me What goes around Comes around you see We'll be Van 3FM Serious Request 2013. Leeuwarden, laat je horen! Met optredens van Crystal, De Staat, Jet Rebel, Alain Clark, Tim Knoll. Nielsson, Karel Emerald, Kensington en Raccoon. Bring on the day to come and it like a brand new world. En jij kunt er ook bij zijn. Kom morgenavond naar het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Details: 3FM.nl 3FM. De nacht normaal gesproken zou je zeggen. Ben Pierce en What I Might Do. Maar ja, uh, platen worden nou eenmaal gedraaid. Misschien tijdstippen dat je niet verwacht dat die even gebruikt zo worden. Ben Pierce, What I Might Do kwam van Lee uit Sleuwarden. En uh, ja, over... Ik krijg nog een uh, Twitterberichtje. berichtje Paul3FM over... Uh, Platen die op bepaalde tijden gedraaid zijn. niks stuurt: Hoi Paul, heb jij vannacht Let's Get It Started van de Black Eyed Peas gedraaid? Ja, dat heb ik inderdaad vannacht. Uh, misschien heb ik je nog wel proberen te bellen, want ik vind het wel, wel leuk om mensen te laten weten dat hun plaat gedraaid wordt. Maar zo naarmate de nacht voordert en het maandagnacht een uur is. of eigenlijk zondagnacht dus een uur of kwart over vier half vijf is, ja dan is, nee zijn mensen niet meer wakker in mijn <laughs> Toch midden in de nacht wakker. Maar opvallend genoeg, iedereen vrolijk, hè? Iedereen al oh, maakt niet uit, en leuk om die plaat aan te vragen, en uh, ik doneer graag geld. Weer is zo fijn, wat dat betreft. Ik schakel naar uh, John Bakker bij de ABB Den Haag. John, goedemorgen. Oké. Okay. Daar ben je hè, John? Ja, ik ben daar. Ja, Paul. Hoog, ik net heb... nog even een, een update van, uh, van collega Dennis. Het is echt het heetste nieuws van de weg. Ja, toch? want er ligt wat op de weg, op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude. En, en daar staat 6 kilometer file. Het, uh, het is een of andere drapperige substantie. En dat gaat nog wel even duren voordat het opgeruimd is. Er zijn twee rijstroken afgesloten... Verkeer richting Den Haag kan dan ook bij omrijden vanaf knooppunt Burgerveen via Sassenheim over de A44. Dankjewel, het is de hoogste tijd. Voor Wij zijn het aan het drinken Einde van de uh, drappelige ja, ja. gezelschap. Hij staat weer buiten op het plein. Lekkerste lijf van de radio. Waar ben je, Domien? Goedemorgen. Goedemorgen, Morgen, Paul. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik uh, schaam me een klein beetje. Want ik heb het gevoel dat ik in de Efteling ben. En dat heeft te maken met de wachtrij voor de checkbox. Oh ja. Op dit moment uh, bevind ik mij op het plein. Maar echt helemaal aan de andere kant, voor het podium. Nee, is het echt zo erg? En daar begint nu de rij van nee. mensen die e echt een check willen. Giel, jij staat licht. te kijken. Is het echt zo? Is het ongelooflijk? Bevestig het even, Giel. want het is echt. Uh, het is niet... Ik zwaai nu naar je, Giel. Hallo! En hallo Leewarden! Ik zal heel even een rondje langs de velden maken, want het is dus echt zo dat al deze mensen hier komen om hun check aan te bieden aan 3FM Serious Request. We hebben dus een checkbox, daar kun je een filmpje maken en dat filmpje kun je dan weer delen op je Twitter, je Facebook. Nou ja, en zo kun je dus de wereld laten weten wat je hebt gedaan voor 3FM Serious Request. Goedemorgen! Goedemorgen. Waarom staan jullie in de rij en wat hebben jullie gedaan voor de event Serious Request? Nou, Wij komen een persoonlijke bijdrage brengen voor de briefbus. Dus... Maar dan da sta je in de verkeerde rij. Oké. Okay. Dat geeft hij helemaal niks, maar die, staat, uh, die begint daar ergens. Oké, okay, nou, hoef gaan we dan. hoef je iets dan. minder lang te wachten. Nou, heel fijn. Maar heel fijn. Ik loop even naar iemand die dan een uh, check vast heeft. Moet ik even kijken, want het is wel ingewikkeld, moet ik zeggen. Er zijn dus twee rijen. Eentje voor één van de drie oh. brievenbussen en één voor de checkbox. Ik ga hierheen naar een jongen die een rol toiletpapier vast heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie gedaan voor de 3FM Serious Request? Hoeveel is het geworden? En waarom sta je al zo lang in de rij? Nou, we staan in de rij om het... Om het uh... Om het geld in te leveren in de brievenbus oh ja. en we hebben C rollen verkocht en dit is er één van. Een rol voor een rol. Door het kopen van deze rol steunt u onze series request actie. Bedankt. En hoeveel heeft het opgeleverd? Uh, en nog knippetjes gebakken en samen 700 oh, euro. So? 700 euro. Dat is Dat geen wordt dus geleverd in de checkbox. Hoe lang sta je al te wachten nu? Uh, een kwartiertje. Kwartiertje. Oh, en dan echt? moet je ongeveer, nou, nog een klein kwartiertje, maar het is best lekker weer, toch? Ja, Het nou, valt een valt te Leeuwarden, hoe is de sfeer in de rij op dit moment? Uh! Kijk Paul, het komt allemaal hartstikke goed. Maar nou, mocht je dus ja. naar Leerwarden komen nu, er zijn twee rijen. Eentje voor de checkbox, eentje voor een van de drie brievenbussen. De checkbox is de allerlangste, die begint helemaal aan het begin van het plein. Maar weet wel waar je het allemaal voor doet, voor het Rode Kruis. Die ja, geldt ja. komt allemaal op een heel erg mooie plek. Jij regelt die shit dus daar allemaal. Ik regel uh, de niet. shit hier, Jo. Nou ja, yeah. Laten we zorgen dat we dan vooral uh, ja, het meer waard zijn nog dan het droomvlucht. Dus als je <laughs> toch in Efteling taal uh, wil blijven. 3fm.nl of 09091336 als je niet hier bent en als je denkt, wat een lange rij. Het is gezellig als je langskomt, maar het gaat ons vooral om dat we geld ophalen voor het Rode Kruis. Dus het mag echt op alle manieren, hoor, een plaat aanvragen of doneren. De kerstsfeer. Hij komt toch echt dichterbij, want overmorgen is het gewoon al eerste kerstdag. En het komt denk ik wel eens, why couldn't it be Christmas every day? Van Ruller, die wilde hem uh, graag horen omdat ze thuis zit met keelontsteking. En natuurlijk, ja, dit een vrolijke kerstplaat is. moet gelijk denken aan uh, Joshua van Chef Special, die hier gewoon vannacht nog was uh, in de nacht. Ook met keelontsteking, maar hij was er dan toch gewoon wel en speelde fijn uh, twee liedjes met zijn band Chef Special. Frits! Hallo Paul. Goedemorgen. goedemorgen. Jij vindt uh, deze plaat van de Kings of Leon een heerlijk nummer en uh, je kan er ook wat op, hè? Ja, ik vind het een leuk nummer om lekker mee te playbacken. Nou, nou ja, ik zou bijna zeggen, laat me horen, maar dat is lastig. Uh, maar heb er vooral veel plezier van, ik draai hem voor je. Kings of Leon en ja. Notion. Niet ontgaan zijn je moet er wel notie van genomen hebben dat onze timor de hele week al druk bezig is met Fries leren Fries pron. 3FM serious request kom in actie ja en ik bedoel, de eerste dagen dacht ik nog na nou, die Timor, weet je, hij komt ermee weg dat hij er niks van kan. Maar uh, inmiddels is het toch ook dag 5 voor hem dat hij hier uh, zich door Friesland beweegt. Want dat doet hij de kom in acties van Friesland verslaan. Uh, ja, ik heb eigenlijk maar één vraag voor je, Timor. Dan komen we er gelijk achter. Timo, goeiemorgen. Naast hoe nice lekker sliep. Yes. Joh, <laughs> heerlijk Paul, heerlijk. En je hebt net de moeilijkste plaatsnaam vandaag uitgekozen voor mezelf. Goeiemann vanuit French. Fransje, Fransje. dat is Franeker natuurlijk. Uh, als je het geluid hoort van iemand die aan het tellen is. Dat is de stuurman, ik zit uh, in een boot. In een roeisloop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, man en vrouw is aan het roeien hier. De Elfstedentocht, Boukje is naast me aan het roeien. Hoe gaat het Boukje? Ja, gaat goed. De Elfstedentocht, hoe is het gegaan de afgelopen dagen? Nou, zaterdag was een hele zware dag, hadden we al een wind tegen en heel veel regen. En bij het donker zijn we ook nog verdwaald op, op het meer. Uiteindelijk gelukkig goed gekomen, dus we kwamen wat later aan in Stavoren. Nou, gisteren hadden we een makje, dan hadden we de wind mee, gingen we van Stavoren naar Hallingen. Nou, en vandaag van Halingen naar Ja, Is het zwaar? Nou ja, nu nog niet, maar straks wel. Oh, Mam, want ik kan me voorstellen dat het nee. gewoon echt zo moet. Heb je blaren? Ja, ik heb wel blaren, ja. Waar zitten de blaren? Op mijn handen of op mijn kont. Op je kont ook? Je zit toch gewoon stil, hoe kan dat dan? Nou, ik beweeg wel, hè. En het bankje beweegt niet. Oh. Dat is wel, lijkt me verschrikkelijk. En hier achter me daar zit. Uh, wie ben jij? Jordi. Jordi, inderdaad. Ik zie jou af en toe drinken, maar dat gaat via een soort slangetje, hè, Jordi? Ja, ja. Ja, gek scherm noemen we het de stoma. Ja, maar zo wordt er gedronken. Kun je blijven doorroeien? Want er mag natuurlijk geen tijd worden verloren. Jullie roeien natuurlijk niet uh, 's nachts door, jullie komen 's avonds elke keer aan in ja. een, uh, een stadje van Elsteden. Ja, en dan, uh, nou, dan hebben we heel vaak muziek met Dwailorchesten, Shanti Ja. En uh, nou, elke stad waar we komen is het groot feest. En dan wordt er gestempeld natuurlijk ook. Ja, door de echte Rionhoofden. Ah, van Elsteden toch? Hoe ja. was dat dan? Nou, dat was fantastisch. En er was een man, de, het rionhoofd van Bolswaard. Nou, die was al aardig op leeftijd. Hij zei van nou, dit was mijn laatste stempel die ik, uh, die ik geef. Want ja, hierna hou ik hem niet op. Oh. Dus uh, het was uh, ja, heel mooi eigenlijk. En voelt het ook een beetje als de Toch Dan zit je hier zo in zo'n open sloep op het water. Heb je nou het idee dat je ook aan het toch aan het doen bent? Ja, ik heb hem een paar keer geschaad. Maar uh, ja, ik, ik vind wel dat hetzelfde idee een beetje terugkomt. En het is hier echt uh, heerlijk. Jullie zitten gewoon... Nou, voor mij is het heerlijk. Ja, Het is voor mij heerlijk, Paul. De rest zit allemaal heel hard te roeien. Ik zit gewoon uh, heerlijk hier gewoon een beetje te zitten. En te genieten van het mooie weer. Prachtige dag. Um, maar uh, ja, wat ik je eigenlijk nog wou vragen is... Hoe word je gesponsord dan? Uh, we worden door uh, Westcott uh, Hotels gesponsord. Oh, ja, is lekker. Ja. Oh, dat mocht ik niet. En door zeggen. de mensen. En door de mensen natuurlijk. Ja. En uh, alle steden waar we komen, die, daar hadden we, hadden we geld op. En we hebben gisteren duizend euro een hinderloop gekregen van alle verenigingen daar. Dus uh, bij de borden, ja, en, en iedereen kan nog doneren natuurlijk. Ja, stuur al zegt bij de woorden strijken. wat betekent dat, Bouwtje? Dan moeten we hem stoppen. Waarom? Nou, we moeten even wachten voor de brug. De brug is ja, dicht. Ja, de brug is dicht. Nou ja, ik wou net eindigen met een potje met vet, want dat is wat je met jullie met z'n allen zingen als het ja, ja, gewoon even moeilijk gaat. Dat klopt, dat klopt. Nou ja, begin maar dan toch nog eventjes. Ik heb een potje met, met vet. vet. Ach kijk, en dan gaan de slagbomen dicht van uh, de en Het prachtige Franeker. En de hangbrug die gaat uh, nu open voor deze boot. Ze moeten nog heel ver. Morgen komen ze Leeuwarden aan. En we zeggen nu alvast, natuurlijk hier vanaf de boot. breien en Green Wat dat net in is brug de Vriers. Heb je zelf ook in actie? Kom dan in actie voor 3FM en ga naar de website. Ja, Paul, ik wou nog wat zeggen. Sorry, dat je zelf in actie kan komen. 3FM.nl slash kom in actie. Ja, ik wou zeggen, het is zo'n mooie provincie. Als je hoort die, die verhalen van die mensen, die acties, die, die roeien. En ook gewoon de, de beelden zijn prachtig om te zien. Dankjewel Timor. Het is heel veel te lange. Man, dat roeien. Ik ben niet zo sterk hoor. Het gaan missen denk ik, als ik straks niet meer in het huis zit, is het, dat geluid bij die brievenbus. Van dat ratelen van, die, van dat kleingeld, als het kleingeld, als het zo naar binnen ge, gedrukt wordt. Hils de Lange hoor je met I'm Not So Tough. Van wie komt dit uh, kleingeld eigenlijk? Hallo, er wordt gelijk gezwaaid. Uh, welkom op de radio. Uh, zeg maar, wie ben je? Uh, wij uh, komen van de school OBS De Boet in het veld, in Noord-Holland. In het veld in Noord-Holland. Over de afsluitdijk hier vanochtend dan naartoe gekomen denk ja. ik. En um, hoe hebben jullie geld opgehaald met de school? Uh, we hebben, hoe heet het, windlichtjes verkocht. Oh, en die kun je en, wel gebruiken met het weer, hè? want waait het nog zo hard buiten? Uh, nou, dat valt nog wel mee. Oh, dan is het stilte voor de storm, denk ik. Want ja. het schijnt nog een beetje... Maar laten we het vooral niet zeggen, trouwens, hoor. Laten we vooral hopen op gewoon betere, betere berichten. En windlichtjes verkocht en wat nog meer gedaan? Uh, we hebben uh, ook kerstbomen verkocht en uh, ze konden ook wel een donatie doen. Gewoon. Leuk zeg. En uh, volgens mij wil het meisje daar ook nog heel graag wat zeggen. Ja. <laughs> ja. Ik krijg zo'n idee. Wat zou je willen zeggen? Nou, we hadden van recycle, ja, recycle dingen hadden we geld opgehaald eigenlijk. Leuk. En het heeft allemaal veel geld opgeleverd, hè? want jullie blijven maar keeperen in die briefbus. Hoeveel euro's bij elkaar, weet je dat? 182,35. Wat een mooi bedrag. En hebben jullie dan met de klas bepaald wat er aangevraagd zou moeten worden, of zijn jullie daar niet helemaal uitgekomen? Ja, hoe heet het, ik wou de platen vragen, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat, daar zijn we, ja. weet je wat? Je kan erop wachten. Hoor je hem snel. Serious Request volg je natuurlijk via 3fm, maar ook op 3fm.nl op je mobiel en tv. 3fm.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 Beste familie van Dungen uit Breda, nog geen half jaar geleden kozen jullie voor energie van Essent. En daar zijn we heel blij mee. Daarom willen we iets terugdoen. Blijven jullie ook de komende jaren bij ons? Dan belonen we dat met een stroomtarief dat gegarandeerd ieder jaar daalt. Heel simpel, kijk maar eens op Essent.nl en start nu zeker dalen. Essent levert. Wij zijn Promovendum en bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer 1 in verzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl Zoek je nog een mooie partyoutfit? Shop je feestkleding bij WKAM.nl, dan heb je het voor de feestdagen in huis. Alleen deze week met maar liefst 25% korting. Eerst Weekam.nl.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 Vier jeugdvrienden. We leven een veel weekend. Welkom de Last Makers. In de Hilarische feel Good Comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Klein, Morgan Freeman en Robert De Niro. Come founder. Last Makers. Nu in de bioscoop. Raar. We weten wel wat een muis kost. Maar we hebben geen flauw benul wat fysiotherapie voor een muisarm kost. Oh. Als we daar niet voor verzekerd zijn. Fysiotherapie. 31,50 euro per sessie. Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis daarom de Raad en Daad dagen heeft... om u te helpen met de keuze van uw zorgverzekering. Zodat u bewust kiest wat u wel en niet wil verzekeren. Kijk hoe het voor u zit op zilverenkruis.nl. Zilveren Kruis. Raad en Daad. Als je na je afstuderen denkt, wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl. Bij Zilveren Kruis heeft u al een basisverzekering vanaf 62,29 euro. Kijk hoe het voor u zit op zilverenkruis.nl Eindelijk een Elfstedentocht? Pakken we goud in Sochi? Worden we wereldkampioen? Met een beetje geluk wordt 2014 fantastisch. Begin het jaar goed met de kans op de hoofdprijs van 30 miljoen en vele andere prijzen tijdens de staatsloterij Oudejaarstrekking. Koop nu uw Oudejaarsloten in de winkel of online. Staatsloterij, veel geluk! De grote showroom uitverkopen bij Kellekeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens keukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kelle Dealer. Kellekeukens. Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl. Koop voor kerst een oudejaarslot bij Primera. En ontvang dubbele punten op de Primera Spaarpas. Dus. Even naar Primera.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 Het nieuws van 11 uur, meer geweld in de trein. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om drie. Er zijn in de eerste 11 maanden van dit jaar... al meer heftige geweldsincidenten geweest op het spoor en in stations... dan vorig jaar. Daarom trekt de NS aan de bel bij minister Opstelte van Veiligheid. Volgens de NS waren er dit jaar tot en met november... 699 incidenten in de A-categorie, zoals de NS dat noemt. Dan gaat het bijvoorbeeld om fysiek geweld en wapengebruik. Vorig jaar waren er 635 van dat soort incidenten in het hele jaar. Volgens de vakbond van spoorpersoneel komt dat doordat er geen losse spoorwegpolitie meer is. De Regionale politie, eenheden zitten ook niet op die taak te wachten, omdat zij al genoeg problemen hebben in de wijk en dat moeten ze dan laten liggen. Dus met andere woorden, ze willen gewoon helemaal niet die taak op zich nemen. Dat hoort gewoon bij de spoorwegpolitie. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht werken niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse voedsel en warenautoriteit. Die 12 ...dekens testen bij een vlam in de pan. Zo zijn er zelfs blusdekens die in brand vliegen... ...als ze in aanraking komen met vuur. De Brandweeracademie vindt het jammer... ...dat de Voedsel- en Warenautoriteit geen merken mag noemen. Het probleem is dat de NVWA uh, mag niet vertellen... ...welke dekens uh, zij getest hebben... ...en welke goed en slecht uit de test gekomen zijn. Ook niet aan ons... Dus dat houdt in dat wij als brandweer eigenlijk alleen maar nu kunnen adviseren... van kopen helemaal geen blusdeken. En als u erin heeft, gebruikt hem gewoon helemaal niet. En kunnen slechten hebben. En de slechte wil niet zeggen dat het niet werkt. De slechte wil ook zeggen dat het gewoon gevaarlijk is als je hem gebruikt. In Frankrijk wordt gezocht naar een vermiste Chinese miljardair. De man verdween na een helikopterongeluk. Het toestel stortte neer in de Dordogne. In het wrak werd wel het lichaam van zijn zoon gevonden. Maar de miljardair zelf bleef spoorloos. Hij was in Frankrijk om een grote wijngaard bij Bordeaux te kopen. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 7 graden. Vanmiddag wel steeds meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Morgen is het opnieuw onstuimig met veel regen en wind. Het wordt maximaal 11 graden morgen. Dat was het. Meer nieuws op NOS op 3nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request een Verkeersinformatie. files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude. 9 kilometer. Er ligt daar drap op de weg. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Gaat allemaal nog wel even duren voor het opgeruimd is. En daarom kan verkeer richting Den Haag vanaf knooppunt Burgerveen. te omrijden via Sassenheim over de A44. En door bergingswerkzaamheden op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. 3 kilometer. Per 1 januari verandert er weer het een en ander in de zorg. Dat kan gevolgen hebben voor wat u in 2014 vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Bovendien is het, naast alle veranderingen, ook belangrijk om bijvoorbeeld eens goed te bekijken wanneer uw verplicht eigen risico nou wel of juist niet geldt. Ga naar veranderingenindezorg.nl. Zoek je nog een mooie party-outfit? Shop je feestkleding bij weekamp.nl, dan heb je het voor de feestdagen in huis. Alleen deze week met maar liefst 25% korting. Eerst wekamp.nl. Raar. We weten wel wat een tube tampesta kost. Maar we hebben geen flauw benul wat twee nieuwe voortanden kosten als we daar niet voor verzekerd zijn. Twee nieuwe voortanden 2106 euro. Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis daarom de raad- en daaddagen heeft... om u te helpen met de keuze van uw zorgverzekering. Zodat u bewust kiest wat u wel en niet wil verzekeren. Kijk hoe het voor u zit op zilverenkruis.nl Zilveren Kruis. Raad en daad. Direct besparen op je zorgpremie? De Consumentenbond zorgt ervoor. Vergelijk, kies en bespaar direct tot honderden euro's per jaar... met de zorgvergelijker van de Consumentenbond. Of je nu lid bent of niet...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 Nog één minuut. Mooi pingel. Lekker. Oké. Kom op Wesley. Hallo. lekker hoor. Buitenkantje rechts. In de kruising. De Xbox 360 met FIFA 14. Tijdelijk vanaf 199 euro. Dichter bij echt voetbal kom je niet. Een on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 Dan zijn ze nog net op tijd. Tip een vriend om ook klant te worden. En je verdient samen 40 euro. Anderzorg. Hi, this is Lenny Kravitz. Hello, man for the Hey, ik ben Marcel. Ik ben Spike. Ik ben Vince. En ik ben Bas. En ik ben Jamie. En wij zijn direct. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu. Paul Rabbering. Serious Request. 3 Goedemorgen. Get Hire kwam binnen van uh, Dorrike van der Haar uit Den Bosch en heeft er gelijk een leuk verhaal over. Ze ja. zegt namelijk, Van Velsen was de inspiratie voor onze zoon, de naam van onze zoon. Nee, hij heet geen rol en ook niet Van Velsen. Hij heeft dezelfde naam als de zoon van Van Velsen, namelijk Boas, wat een mooie, stoere naam vonden we dat. Inmiddels is onze Boas al vier maanden en hij groeit als kool. Mm, lekker boerenkool zou lekker zijn. Baby Get Higher is een toepasselijk plaatje. Ja, dat is het inderdaad als je nog zo jong bent en zo hard uh, groeit. Dankjewel voor het aanvragen door Rieke. Ik had hier net een, uh, een jongen staan met zijn school uit Noord-Holland bij de microfoon. En hij vroeg een liedje aan. En uh, ik, ik, had eigenlijk, ik had eigenlijk wel zin in dat liedje. Dus ik hoop eigenlijk dat Leeuwarden er ook uh, zin in heeft. Leeuwarden, goeiemorgen! Zijn jullie wakker? En anders word je het wel. Repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Oh, lekker is. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Zie je een springhout, je hebt maandagochtend, wat een ochtend ochtendgymnastiek. Eh, lekker zeg zo uh, goed wakker worden koen of niet koen is namelijk de zorg er goed morgen uitgekomen. ja lekker hoor hij hey, ziet er fris en fruitig uit dat lieg je maar dat ja, uh, nou ja. we al gesproken goede dingen tegen elkaar te blijven zeggen ja yes. nou jullie ook hoor moet zeggen ja, niks ja, mis mee zak nee. maar hoe heb je geslapen vannacht was het goed prima Jij hebt staan hakken als een man, ja, heb ik begrepen, hoor ik net van Giel, ik heb er echt werkelijk niks dat van gehoord. Dat kun je niet menen, dat snap ik echt niet. Het is zo hard. Ja, en gaat het hebben een monitor, uh, daar ja. zijn de speakers hier binnen hebben ze opgeblazen. Ja, oh, meen je? Nee, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Op een gegeven moment kijk ze. Hey, het begint hier een beetje te kraken. Ja. Nou ja, alsof dat <lacht> nou, nou, het hard hoor. Ja. Ik, ik ben echt heel ver weg geweest. Ja, we hebben de opname nog van gisteravond, maar het was echt... Uh... Oh, oké. Okay. Dat, dat was de monitor, ja. Maar uh, je hebt toch gelukkig fijn geslapen door alles heen. Ja, nee, ik heb echt een. Het vond sowieso heel leuk met uh, Jacqueline Laura. En, ja, en vond ik ben vredig ik in ik slaap ook. gevallen en ook vredig weer wakker geworden. Ja, ja ik ook inderdaad. Ik had uh, Paul Elstak. Love You Mo. Nee, Rainbow in the Sky als ja. een kerstliedje vanochtend. Jij had Wham at Last Christmas. Nee, dat kan ik me echt niet meer herinneren. Nee, nee je dat? Nou ja, ja, ik weet wel dat hij iets zongen, maar ik weet. Ja, <laughs> ik moest echt wakker worden. <laughs> Vraag een plaat aan. Doe het via 3 fmnl of uh, doe gewoon je donatie. Als je denkt, ach, er worden zoveel mooie liedjes gedraaid, ik wil gewoon steunen. Ik wil het Rode Kruis steunen. Dan kan dat via 3 fmnl slash doneer bijvoorbeeld. Uh, Mark, jij wilde wel toch wel echt specifiek een liedje horen, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. En uh, waarom dan? Waarom? Nou, ik uh, ben er samen met zo'n Duke en Ruben en uh, zij vinden een heel leuk uh, een, een liedje. heel leuk En dat is uh, Rihanna van Diamonds. Daar wordt altijd hard mee gezongen uh, in de auto. Dat zijn je zoons, denk ik dan. Uh... Ja, dat zijn mijn zoons, Dick en Rudder, ja. Wat is wel ik nummer vinden jij leuk? Diamonds! Hey hey <laughs> ik... hey diamonds! Diamonds! hoor ik, diamonds! Diamonds, diamonds ja, ja, ze het mee op de achtergrond. Uh, dit wieltje komt eraan, laat ze lekker meezingen dan, Mark. Doen we, bedankt. lekker diamonds! Iedereen helpt mee om zoveel mogelijk geld op te halen voor 3FM Serious Request. Ja, dankjewel. Dus ook onze eigen Playboys, Varend en Wijnand. Wij gaan met jou zoveel mogelijk geld ophalen door schoteltjes neer te zetten bij de toiletten. Help ons mee en zet ook een schoteltje bij jouw play. Om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen met toiletbezoeken. Kijk voor meer info op 3fm.nl slash toilet. Zo, nu is het even lekker zitten. Genius snuck off to the city strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waders talking about Monroe road walking on snow white New York's a go-go and everything tastes nice like poor little green easy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 Oh, yeah. Zeker een oude plaat. <lacht> Lekker een lekkere oude plaat. David Bowie hoorde je maar, Jean Genie. En die uh, kwam van een aantal mensen die hem aanvroegen. Ik uh, noem even de naam van uh, Inge van Leipzig in ieder geval die hem aangevraagd heeft voor 15 euro. En ook nog daarvoor uh, Rihanna met Diamonds. Ik vind het zo bijzonder aan deze actie, aan Serious Request. Waar wij van tevoren nog dachten, uh, ik tenminste, het onderwerp diarree wordt dat dan lacherig. Gaan mensen daar grappen over maken. Maar uh, wat eigenlijk gebeurt is dat heel veel mensen heel openhartig worden over hun eigen problemen. Zoals... Uh, uh, ja, ik kan het niet zien, uh, heer of mevrouw Peep Jutten die schrijft erover. Ik heb zelf de ziekte van Kroon. Ja. Ik weet hoe het is om wat te hebben aan mijn darmen en dat zijn hele openhartige. Uh... Dingen die mensen opeens van zeggen. Ik, dit is echt mooi. Had jij dat gelijk Erik? Want jij was betrokken bij de keuze van het doel voor dit jaar. Nou, er is natuurlijk wel een gesprek over geweest. Heel, heel eventjes. Van ja, dat, we gaan dat lacherige reacties oproepen. Nou, de grappen die erover gemaakt konden worden. Uh, zijn volgens mij op de dag dat het, dat het thema bekend gemaakt werd. Allemaal in één keer gemaakt. Ja. Dus die, uh, van ons uit zijn er niet heel veel meer, uh, meer langs En nee, inderdaad wat je zegt. Zo'n ziekte van Crohn is, is, een, is een typische ziekte. Die met je maag en je darmen te maken heeft. En, uh, en er inderdaad voor zorgt dat sommige mensen en eigenlijk hun hele leven aan de diarree zijn. Alleen ja. daar, daar kun je in zoverre voor, tegen Crohn kun je min of meer behandeld worden. Althans, je, je, je hoeft daar niet, niet, niet, nee, uh, niet nee, dood nee, aan precies, te gaan. Precies, inderdaad. dat is wel anders met diarree. En zeker als je dan niet hier in West-Europa leeft, maar in, in Afrika bijvoorbeeld, in Burundi, ja. waar jij geweest bent. Ja. Uh, je bent hier gelukkig weer vanochtend in het glazen huis. Altijd fijn om je te zien. Yes. Uh, maar uh, uh, ook altijd het moment dat je een reportage meebrengt. En ja, uh, nou, maak je geen zorgen. Het is in dit geval een hele informatieve, want het, uh, um, het is mooi, want we, we, we communiceren en we zeggen de hele tijd ook van uh, de oplossingen zijn eigenlijk vrij simpel, hè? Bijvoorbeeld met, met het maken van goede latrines, schoon drinkwater, zeep, voorlichting. Dat zijn die vier poten waarop die, waarop die oplossing steunt. Um, en uh, het is en ik heb uh, in 2008, toen ik in Kenia was... heb ik uh, Marijke Twerda leren kennen. En die is gedelegeerd vanuit het Nederlandse Rode Kruis... en woont eigenlijk al jarenlang in Afrika. Hij heeft bijvoorbeeld in Soudaan gewoond. Uh, en zit, woont nu al jaren in Nairobi, in Kenia. En zij is degene die verantwoordelijk is... voor wat het Nederlandse Rode Kruis in die regio doet. Want dat vergeten we misschien, of dat weet je misschien niet. Wij hebben daar gewoon een, een afdeling zitten van het Nederlandse Rode Kruis... die coördineert de hulp die vanuit Nederland die kant op gaat... wordt daar oh, okay. ter plekke door oh. haar onder andere gecoördineerd. Dat is een... Fantastisch mens, al zeg ik het zelf, die kennen nu een paar jaar en dat is echt een geweldig mens. Overigens, een buitengewone Fries uit buitenpost. Ook nog eens een keer, heel trots op. Maar die was mee, die heeft in Burundi mee rondgereisd. En ze houdt er niet van om voor een microfoon te verschijnen, maar in dit geval heb ik gewoon aan de oor getrokken en gezegd: heb oké, praat met mij. Maar rijk het verder. Mijn bericht uit Burundi. Bubanza. Een, uh, nou, dat zijn drie kwartier rijden van de hoofdstad Bujumbura... door werkelijk een wonderschoon landschap. Maar echt ongelooflijk mooi. Uh, komen we komen bij het, uh, het Rode Kruis uh, kantoor in Bubanza aan. En daar wordt heel hard gewerkt. Ik, uh, ik reis ook met een andere Nederlandse. Althans, met een, met een Nederlandse. En die is uh, verantwoordelijk voor, uh, voor de hele regio Oostelijk Afrika. Marijke verder? Uh, goeiedag. Ja, uh, jij reist met ons mee, omdat dit is jouw jou werkgebied, hè? Ja, inderdaad. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een regiokantoor in Nairobi... voor uh, Oost-Afrika. Ja. En Burundi is een van de landen die onder dat kantoor valt. Als ik, als ik hier nu kijk... We staan hier op het terrein van het, van het kantoor van het, van het Rode Kruis in Bomanza. En hier wordt heel hard gewerkt. Wat zijn ze hier aan het doen? Uh, ze zijn hier bezig om de, zeg maar de deksels te maken voor de, voor de latrines. Oké. Okay. En de latrines zijn, is een gat in de grond. Nou, daar moet een, een deksel overheen waar mensen kunnen staan en rustig naar de WC kunnen gaan. Mensen die geld geven in Nederland hè, voor Sirius wat, wat gaat het geld naar dit soort projecten? Uh, precies, we willen graag meer uh, latrines in Burundi. Uh -huh. Vooral omdat er zo weinig zijn. En uh, geen latrines betekent vaak ook uh, meer ziektes. Want dan gaan ja. mensen gewoon buiten poepen. Hoe komt het dat het, dat het, laat zeggen, het latrinegebruik in, in een land als Boeren nog niet zo ontwikkeld is? De grond is vaak uh, in sommige plaatsen moeilijk om een latrine te maken. Mm -hmm. Dus dan zijn mensen... Uh, ja, het, de latrine valt steeds weer in. Uh, ze komen of onder water te staan. Ja, okay. en dan, Omdat ze op de verkeerde plek gebouwd zijn. Of zo? Precies, verkeerde plek. Of uh, te dicht bij een rivier waar het uh, grondwater heel hoog staat. Dus de uh, uh, latrine vult zich steeds met water. Jij ja, woont al heel lang in, in, in Kenia maar en je, je werkt al heel lang ook in Afrika. Het woord onwetendheid. En ik probeer het altijd wel uit te leggen wat dat, wat dat nou precies betekent. En, het, en, en soms dan, uh, dan wordt het versleten als, als dom, maar dat is het zeker niet. Maar waar komt die, waar komt die onwetendheid vandaan? Bijvoorbeeld het feit dat mensen, uh, ondanks het feit dat het best wel eens uitgelegd wordt... nog steeds niet helemaal doorhebben dat vies drinkwater, of dat je je handen moet wassen... dat, dat, je, dat je jezelf kunt besmetten. Het heeft toch heel vaak mee te maken dat je het niet hebt gehoord. Het is niet uitgelegd op een manier dat men het snapt... En uh, als je in zo'n land bent als Burundi... Mm. waar mensen uh, vaak... het enige medium dat ze hebben is een radio. Kranten kunnen ze vaak niet lezen, krijgen ze niet. Uh, ze komen niet met mensen in, uh, in contact die die, die, mee, uh, die die berichten wel weten. Ja. Daarom is voorlichting van het Rode Kruis door vrijwilligers... in de dorpen zelf zo belangrijk. En die voorlichting, dat is, niet, dat is niet één keer en dan vertellen... maar dat is een ding wat, wat je moet blijven doen, volgens mij, niet? Precies, nou denk maar eens in Nederland hoe lang het heeft geduurd voordat we echt afval gaan scheiden. Denk aan al de berichten over roken. Mm het -hmm. zijn vaak dingen die, die niet makkelijk uh, ja, aangepast worden in het leven. Ja, maar dat gaat om gedragsaanpassing. En dat is, dat is misschien wel het allermoeilijkste van het verhaal. Hoe probeert het Rode Kruis die gedragsaanpassing... want het is wel een levensreddende gedragsaanpassing... zo snel mogelijk door te voeren? Dat eigenlijk uh, om dingen gezamenlijk te doen. Dus met vrijwilligers op het dorpsniveau. Uitleggen in de lokale taal. Herhaling te doen. Dus in het dorp met de vrouwen, met ja. de oude mannen. Maar ook op de scholen. Dat kinderen leren van jongst af aan op de scholen. Dat handen wassen belangrijk is. Dat nemen ze mee naar huis. Zo kunnen ze ook hun ouders gaan... Voorlichten over de noodzaak van handen wassen, van noodzaak van goed drinkwater. En vaak over een termijn zie je gewoon die veranderingen toegepast worden. Ja. Wil je mijn reportages uit Boeroen niet terugluisteren? Check 3fm.nl/slash korton. Een duidelijk verhaal. Steun het Rode Kruis. Vraag je plaat aan 0909 1336 How I wish for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 The day to call me. Uit naar morgen, want ik, ik weet dat Raccoon hier uh, op de finale dag gaat staan. Dat gaat zo mooi worden. Dat is echt, ik vind het echt de beste band van Nederland. Bart heeft zo'n mooie stem. Als die gast zingt, dan... Uh, ja. Ah, mooi. Wat een wat een duidelijke reportage, Erik, over hoe dat, hoe dat gaat in, in, in, uh, in Afrika. Burundi dan in het geval waar je geweest bent. Maar... Uh, wat, wat, wat mij opvalt, he? want je had ook wat foto's die hier op de schermen dan voorbij mm -hmm. komen. Je ziet een, uh, ja, een, een latrine zoals wij het eigenlijk kennen. Je moet het zien als zo'n Franse wc, ja. dat is gewoon een, een, een, ja, een stuk van beton en er zit een, een heel klein gat in het ja, midden. Vroeger ging je inderdaad met de snelweg naar Frankrijk en dan moest je staandplassen. Ja. Nou ja, dat ja. is dus daar volkomen normaal. Je ziet een grote afdektegel en daar zit inderdaad een, een gat in, een beetje in de vorm van het logo van de kraaien. Het is een ah. beetje ja, ja, ja, ja. zo'n bolletje en dan kleiner, gaat er een puntje ja. achter wat groter ja, ja, ja. Um, en ik kreeg een vier Twitter een aantal mensen die vroegen, waarom is dat gat eigenlijk zo klein? Want dat is toch, de kans op knoeien is dan best wel groot. Ja, nou, dat ja. klopt ook inderdaad. Maar zo gauw als je het gat groter gaat maken... Mogen, kunnen kinderen niet meer zelfstandig naar, dat, naar het toilet... Oh, omdat ze erin kunnen vallen. Ja. Het is heel simpel. Ze kunnen daarin vallen. En kinderen daar zijn al vanaf oh, twee, drie jaar... lopen zelfstandig rond. En dat mag gewoon echt nooit gebeuren. Want dan nee. verzuip je gewoon in een latrine. Kan nee, dat, dat, dat kan, dat kan het natuurlijk niet. Meer. Dus vandaar dat het gat redelijk beperkt en klein is. Uh, dus het is even mikken geblazen. Dat is eigenlijk <laughs> het hele simpele antwoord. Maar de... de, de um, uh, het gevaar van erin vallen, dat is het. Ja, nou, al leert men natuurlijk. Jazeker. Dankjewel Erik. Yes. Fijn dat je hier was vandaag. Ik kom niet meer van me af vandaag. Mooi. Dat is, een dat is goed, nieuws. Dat is goed hoor. Neem straks nog een vriendje mee. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, Op verzoek, uiteraard. Want dat doen we met Serious Request. Will I am? If you love it, like I love it. Terminator, I created me a rocket just a week or rocket later. Ghetto, we sip till we smashed up. Feel it all right, and we rock the ghetto blaster. Rock it. Up. Meneer van Simons, je hoorde, this is love, this is love. Hij kwam van uh, Neri van der Werf uit Haarlem voor 13 euro. 13 euro, wat een, wat een goed bedrag, want dat is namelijk precies twee keer 6,50 euro. En voor 6,50 euro zorgt het Rode Kruis voor een watertapje... waarmee kinderen thuis hun handen kunnen wassen. En hygiënisch bezig kunnen zijn. Het is inmiddels zes over half twaalf. Uh, hoogste tijd om eens... Uh, ja, ik heb de helft van de ochtend gemist, want ik moest toch echt even slapen? Tijdens de horen wat er allemaal gebeurd is. Uh, Lieke zit in Hilversum. Liekeveld. Hé. Hé, jij hebt de update, hè? Ja, goeiemorgen. Het is nog heel even morgen. Bijna middag. Uh, uh, Komt-ie. Ja. De, de morgen update. 3FM. Serious Request. Update. En het is dag 5 van Serious Request. In deze update hoor je onder andere wat er vanochtend allemaal gebeurde toen jij dus nog sliep. En het doel waar we ons allemaal voor inzetten is het terugdringen van kindersterfte door diarree. Veel acties zijn daarom helemaal in stijl. Ik zie poepzakken. Poepluiers! Poep. Oh, poepluiers? Ja, tuurlijk. Ja. Wij hebben voldoende kinderen die geboren worden, die poepen. En voor die poepluiers hebben wij allemaal geld opgehaald. Maar er zit daar echt poep in. Ja, maar het is geen wat diarree. Is. Nee, nee. Geen diarree. Gewoon... Maar Zonde Poep. Ja, maar toch? Van die gele of van die. Uh... Ook ja, oh, van die gele ja. spuitnaam. Maar mag ik echt ja. even. Ik, wil, ik hoef het echt ja, niet ja. hier in huis te hebben. Mag ik even kijken? En ook da? zwarte. Ook zwarte. Oh, de eerste. Weet je wat er is? Nee, oké, okay, het zit er wel oh, netjes. Zo. We zijn hier in, hier ook bij de baby's. In de lui. De hele in een partij uit wel naar poep, maar ja, we hebben er nou, wat nou, voor ja. open. Paul en Giel kunnen na morgenavond denk ik geen poep meer zien. Er was ook live muziek vanochtend. Je zou wel een album kunnen maken van alle live tracks die gedaan zijn in het Glazen Huis. Bijvoorbeeld Douwe Bob met het Ardesco Strijkorkest. Uh, Niels Geuzenbroek met de Nederlandstalige versie van Take Your Time. En vandaag zong Jacqueline Govaert voor het eerst sinds lange tijd weer Sweet Goodbyes van Cresip. Live vanuit het Glazen Huis. I know how you feel. nachtje doorhalen nog. Serious Request is niet compleet zonder Joep van het Hek. Normaal is hij er altijd bij, maar omdat hij in Milaan zit, belde hij vanochtend met Giel en die geeft hem even een update. Het gaat echt goed. Ik heb hier twee topnachtkrachten, Laura en Jacqueline Govaart, de zangeres, die alle twee bij een uh, brievenbus staan. We hebben inmiddels twee, wat zeg ik? We hebben inmiddels drie brievenbussen, zo druk is het in Leeuwarden. En hoe uh, is de stand inmiddels? De stand was gisteren uh, vier, nou, iets meer dan 4 miljoen. Ja, dus dat ah, echt... gaat dus goed. Ja, het gaat ontzettend goed. Ja. Echt, uh, echt uh, boven verwachting. Maar ja, goed... Het uh, uh... rijntje Oosterhuis gaat het verdubbelen, gehoord ik gehoord. Het is natuurlijk helemaal waar dat gerucht gaat. Later vandaag kan je via 3fan.nl slash veiling bieden op een konijnenhok dat Joep zelf heeft beschilderd. Ook Matthijs van Nieuwkerk had iets voor de veiling. Namelijk het oude decor van de wereld draait door. Dat ziet er zo uit. Ja, het is nog best wel mooi. Het is een beetje zo uh, ja, hoe moet ik zeggen, een soort Lego uh, ding is het eigenlijk. He? Het is een soort Duplo Lego-achtige constructie, ja. En ja. die hebben we ooit, omdat het uh, toen we ooit begonnen we hadden we geen cent te maken, dus dat is allemaal uh, eigenlijk best wel goedkoop in elkaar gezet. <lacht> maar het heeft ontzettend goed gewerkt. Ja. En uh, het ligt nu gewoon te wachten op een, uh, op een een ja, voetbalkantine, grote huiskamers. Ja, ja, ja, ja. Een, een regionale studio, ja. ik weet het niet. 3FM. Serious request. Update. Tot zover, tot over twee uur, Paul. Leuk, dankjewel Lieke vanuit Hilversum. Hier ga ik eens even kijken hoe het is met de kerstsfeer. Uh, oh nee, toch niet. John Bakker, hoedemorgen. <laughs> dat is een mooie combinatie weer, Paul. Ja, nee, dat gaan we geen meter natuurlijk. Uh, is die drap al van de weg? Wij nee, we nee, ligt er, er nog steeds. Ze ja. zijn het al aan het opruimen, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom staat er nog steeds een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude. 10 kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag vanuit Amsterdam kan men ook beter omrijden via Utrecht over de A2 en de A12. Want omrijden over de A44, ja dat kan wel, maar ook daar staat inmiddels 4 kilometer file vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar. En door een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein, 6 kilometer. En de rechte rijstrook is dicht. Dankjewel John. Goed nieuws. Mira Moes Regenburg uit Leidendorp. Sfeervol vrolijk kerstliedje zegt ze. Speciaal voor ons lieve dochtertje Madelief. Zij gaat haar allereerste kerst meemaken. De Beat Boys draait voor oeh, haar. Merry Christmas, Christmas, Christmas comes this time each year. The air gets cold. There's a tale about Christmas that you've all been told, and a real famous cat, all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled It's the little, little Saint Nick, it's the Little Saint Nick, just a little Bob's sled we call Little Saint Nick, but you walk into a fog and with the first. No one And hauling through the snow at a brightness speed Naam. Evariste Longkomba. Leeftijd. 66 jaar. Als dorpsoudste zie ik het met groot verdriet aan. De mensen hier zijn arm en ze kunnen zich geen zeep en schoon water veroorloven. Er is wel een pomp verderop, maar daar moet geld voor worden betaald. Dat geldt dus om de pomp te onderhouden. Het is niet veel, maar vaak hebben ze die paar centen niet eens. Daardoor nemen mensen vies water uit de rivier. Er sterven hier te veel kinderen. Veel te veel. Gebrek aan hygiëne kost 800.000 kinderlevens per jaar. Vraag een plaat aan of kijk op 3fm.nl Let's clean this shit up. Timor. Die daar, die daar ligt, dus uh, uitvouwen. We er komen net twee gasten hier voor de deur en die uh, duurden een vlag naar binnen. Wat staat er op Lekker. 20.553.000, sorry, 20.553,70 euro 70 cent van uh, Ter Schelling. En die gasten die kwamen dat zojuist even brengen hier, maar dan ook echt in cash. En de meeste checks die gaan natuurlijk ook via de bank, maar 20.000 euro even door de brievenbus hier. Fantastisch. Santa Claus, here comes Santa Claus Santa Claus van Kruisten. Ja, dan komt er zoveel geld binnen voor Serious Request Maar dan toch kun je onder de indruk blijven, wat kan ik je zeggen 3FM, Serious Request Kom in actie Maar dan gaat het niet eens per se om soms de grote bedragen, hoor Soms zijn het kleine kinderen die met weinig geld komen en, en dat is dan al heel veel omdat ze gewoon nog klein zijn Oh, het is mooi Serious Request, daar luister je naar uh, Er zijn veel acties in het handen, bij weet Klaas van Kruisten. Alles van, goedemorgen Klaas Hey, goedemorgen Paul. Afgereisd naar Capelle aan de IJssel. Je hoorde het vanmorgen al bij Bart. Er kwam toch wel een heel bijzonder ding binnen waar ook nog wat helpende handjes nodig waren. Dus ik dacht, nou, waarom ook niet? Uh, in uh, kattenpraktijk. Kat, nee, hoe was het nou? De, de kattenpraktijk. Ja, zo de Capelle aan de IJssel. Precies, praktischer dan dat kan het niet. Um, Petra de Jager, what's in her name? Ja, ja. <laughs> dierenarts. Ja, wel. dierenarts. En uh, ja, vandaag worden katten gecastreerd voor het goede doel. Ja, ja. We hebben ons eigen goede doel, namelijk het, uh, het beperken van het aantal zwerfkatten... hebben we gecombineerd met jullie goede doel. Ja. En dat is natuurlijk voor Serious Request. Dus, ja. uh... nou, we staan nu in de operatiekamer. Uh, nou weet ik toevallig, uh, uh, want een van mijn beste vrienden die is chirurg... en die zegt, ja, je moet altijd een muziekje draaien tijdens de operatie. Dus ik heb even een luidsprekertje meegenomen, Paul. Uh, even, uh... even kijken hoor. Nee, gezellig, leuk. Hooppa, en die ballen eraf. Ja hoor. Yeah. If you leave me now... <laughs> Nou, wat de muziek staat aan. Leave oh. me now, you take away the beer. Goed. Um, uh, Petra, ik zie hier twee uh, roze uh, dingetjes aan de kont van, uh, hoe heet dit beestje? Ja, dit is, uh, dit is Ante. Uh, een van onze katers die we vanmorgen opereren. Uh, ja. Hij heeft inderdaad twee roze nootjes onder zijn staart. En die nootjes, uh, wat ga je daar nu mee doen? Laat het maar zien. Ja, we, we gaan beginnen. We pakken een mesje. Dat gaat het makkelijkst natuurlijk. Ah, nee, nee, ik maak een heel voorzichtig een klein sneetje. Oe, oe, nou, baby, please oe, don't go. Oh, gatsy, Darry. Oh, oh, getver. Je ah, ziet nou, ik, zeg maar. Oh, even uit het balzakje. Is, ja, ik, nee, jongens, ja, ja, toch. Ja, ik dit, vies vies. Luister, dit is, dit is en, gewoon vies. hartstikke voor, uh, ja. voor Series Quest, want dit levert gewoon geld op. Nou, ik ben blij dat het radio is. Ik kijk even niet. Ik kan het niet aanzien als een Oh het ja, is, uh, het is inderdaad ja. wel. Ik vind het dan toch technisch gezien wel even fascinerend. Wat doe je nu? Ik haal het vliesje los van het balletje, Als je het balletje helemaal naar buiten kan halen. <laughs> en dan oh. zie je een zaadstringetje een Dat is de zaadstring, ja! Ik zie hem. Dit ja. is de zaadstreng, ik... ik... Je voelt hem ook of dat Ja, niet. ik voel hem wel een beetje. Uh, er is hier een, een helpende hand. Uh, Janne, uh, jij houdt het zuurstofmasker ja. op uh, uh, de kater. Ja. Maar je bent slager hè, geweest. Nee, hey, kok. Ja. Dus, uh, oh man. Dat is iets anders. Uh. Ja, maar je hebt ook een slagerij Ja staais gelopen. Ja. Nou goed, hier, de balletjes gaan er gewoon af vandaag, Paul. Ja, hartstikke ja, leuk. leuk gelegd, hoor. Gelegd. Je hebt de grote in de aatsa. Hij is kwijt. Mag ik hem vasthouden? Ja, dat mag. Ja. Dit vind ik dan toch de een. De kat dan uit. bedoel jij ja, klaar? Een balletje oh, vasthouden. Man. Een balletje. van ja. een balletje. Neem jij even lekker een balletje. <laughs> ja. Ik heb nu. Hij is heel klein, wel het balletje. Maar goed. Oh. Uh, Petra. Uh, de handjes zijn vandaag hier om jou te helpen. En de grote vraag is natuurlijk... hoeveel geld gaat dit opleveren voor Serious Request? Uh, we hebben in ieder geval al 300 euro in de knip. Zo, en, uh, er zijn no een ballen hoor, telefoon ja. De gaat nog steeds, 000. dus ja. mensen kunnen nog steeds bellen... om een kater te laten kastreren. Dus hoe meer het er zijn vandaag, hoe beter. En allemaal voor, uh, voor Serious Request. Dus, uh, Fantastisch. Nou, ik zet de muziek nog even wat harder. Want ja. ondertussen gaan de balletjes hier eraf. Ik vind het wel een beetje zin. Bye-bye uh, balletjes. Bye-bye balletjes, zegt hij. Bye-bye balletjes. Oh, collapse the eyes. In the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow thrown. But I'd be yours if you'd be mine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 via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Visite, visite, een huis vol visite Oom Jok had spontaan een meegebracht En daarna kwam Joke met de kar Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Schade? <slurpen> Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw in... van lullig snel. ABS, Abs, Abs Autoherstel. De meeste advocaten kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir.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 Dus eten we lekker Hollands met de groente van hak. En dat is deze kerst niet mis. Kiprollade met een torentje van rode kool met cranberries en appelnotenmix. Nou, als dat wordt opgeschrept zeg je echt geen ho ho ho. Dus ga voor de kerstrecepten naar woensdaghakdag.nl Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Het is weer Salon de Promotion bij uw Renault-dealer. Kom tot en met 5 januari naar Oud Word Nieuw.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 Want ik ben de enige zorgverzekering bij wie je modules aan en uit kunt zetten. Weet je hoe je dat doet? Check fbto.nl. Jij kiest FBTO. Die eerste duik in die blauwe zee. Dat is het Curaçao van Linda. U vliegt met Arken naar Curaçao, inclusief verblijf al vanaf 599 euro. Boek nu ideale zomervakantie met vroegboekkorting tot 500 euro per persoon. Ja, zo wil ik het.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 Vandaag in de keuken Luigi, chef bij Knor. Luigi, wat eten we vandaag? Spaghetti Bolognese, volgens traditioneel recept met tomaten. Oh, lekker! Allora, voor een traditionele spaghetti Bolognese, bak je eerst die gehakte. Dan die tomaten, of een blikje tomatenblokjes, dat mag ook. Ja, dat is sneller. Dan die Knorr mix voor spaghetti erbij, goed roeren en pronto. Ontdek meer variaties uit de pasta top 10 op Knorr.nl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 Het is 12 uur mega verhuizing van ziekenhuis goed verlopen. Goedemiddag, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om drie. Minutieus voorbereid en als een militaire operatie uitgevoerd ter verhuizing van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort vanochtend. Twaalf ambulances vervoerden in totaal 128 patiënten met een politie-escorte naar het nieuwe gebouw. Rond deze tijd moet de verhuizing klaar zijn. Deze patiënt is alvast tevreden met zijn nieuwe kamer. Heel luxe, alles erop en dan. hele mooie badkamer. En u heeft gelijk al een boterhammetje met salami gekregen, zie ik. Ja, maar we half vijf werden wij geroepen. Uh, dacht u niet, je, je moet dat nou zo vroeg? Ik denk toen ik tussen de middag nog even een tukje gaat doen. Het is toch spannend, dus zoiets maak je één keer in je leven mee. De twee oude gebouwen van het ziekenhuis in Amersfoort worden gesloopt. De NS wil dat minister opstelde van Veiligheid... wat doet aan het geweld op het spoor en in de stations. Het aantal heftige geweldsincidenten... was in de eerste elf maanden van dit jaar hoger dan heel vorig jaar. Volgens de vakbond van het spoorpersoneel komt dat... omdat er geen losse spoorwegpolitie meer is. Zeker in de, op de grotere stations waar honderdduizenden reizigers per dag komen... waar, waar dat alleen maar toe zal nemen. Wat gewoon megastations zijn, eigenlijk, eigenlijk gewoon kleine steden... waar mensen ook uh, zeg maar meer wereldwijd bezoeken, ja, dan is het heel erg nodig om een permanente politiepost te hebben. Volgens de NS zijn dit jaar 13 medewerkers gewond geraakt door agressie. De Britse winkelketen Marks Spencer heeft zijn excuses aangeboden. Omdat een islamitische kassa medewerker weigerde klanten te helpen... die alcohol of varkensvlees wilden kopen. Bij een filiaal van Marks Spencer in Londen kregen klanten te horen... dat ze dan maar een andere kassa moesten nemen. Eerst zei het bedrijf nog dat ze dat goed vonden... als iemand daar vanuit religieuze overwegingen moeite mee heeft. Maar nu hebben ze dus toch sorry gezegd. Het weer. Droog en geregeld zon. Het wordt 7 graden. Vanmiddag wel steeds meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Morgen is het opnieuw onstuimig. Wil je nou zelf ook een keer nieuws lezen op 3FM? Dat kan. Ga dan snel naar 3FM.nl slash veiling. Daar kun je, kun je nog een paar uur bieden op nieuws lezen vanuit het Glazen Huis. Dat was het. Meer nieuws op NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij echt drie kilometer na een ongeluk. De rechter is daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, elf kilometer. Het opruimen van de drap gaat nog wel even duren. De weg is inmiddels helemaal afgesloten. Verkeerrichting Den Haag kan beter omrijden via Utrecht. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar... een file van 4 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. richting Arnhem en Nijmegen kan vanaf knooppunt Paalgraven... beter omrijden via Den Bosch over de A59, de A2 en de A15.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 Nog één minuut. Mooi pingel. Lekker. Oké. Kom op Wesley. Hallo! Lekker hoor. Buitenkantje rechts. In de kruising. Woe. De Xbox 360 met FIFA 14. Tijdelijk vanaf 199 euro. Dichter bij echt voetbal kom je niet. Per 1 januari verandert er weer het een en ander in de zorg. Dat kan gevolgen hebben voor wat u in 2014 vergoed krijgt van uw zorgverzekering.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 Ik ben Evi van Landschot, de online beleggingscoach voor iedereen die eigenwijs genoeg is om zelf keuzes over geld te maken. En slim genoeg om te luisteren naar specialisten. Want samen met de experts van Van Landschot geef ik je beleggingsadvies. Of ik neem je al het werk uit handen. Zo helpen we je op weg. Van geld naar vermogen. Kijk op evievanlandschot.nl. Zorgkeuzestress? Wij begrijpen dat u het hele jaar door allerlei zorgvragen of dilemma's kunt hebben. Bij Univee staan onze adviseurs altijd voor u klaar. Online, per telefoon of in een van onze 150 winkels. Dat is met zorgverzekerd. Verzekerd. de verzekeraar zonder winstoogmerk. Daar plukt u de vruchten van. Beleggen met een online coach? Of laat je het graag aan ons over? Kies wat het beste bij je past op evievanlandschot.nl. Je kunt nu tijdelijk instappen vanaf 10.000 euro. Zorgkeuzestress? Nergens voor nodig. Kom op 14 of 28 december naar onze zorgadviesdagen. Kijk op univ.nl slash zorgadviesdagen. Kerst wordt extra feestelijk met een heerlijke gourmet. En helemaal als die dingen op tafel staan die uw familie het allerlekkerst vindt. Daarom bij C1000 onze gourmet minis. Nu 4 plus 2 gratis. En ook op c1000.nl kunt u zelf uw gourmet samenstellen. Slim bezig, C1000. Dit is Pat van de band Train. Hey, ik ben Niels Geisbroek. Hallo, Gavin DeGraw hier. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Goedemiddag. Serious request. 3. 3FM. Jam die ze maakten over een jongen die zichzelf doodschoot voor zijn klas... omdat hij gepest werd. Dat inspireerde Eddie Vedder van Pearl Jam om deze plaat te maken. Jeremy hoor je. Goedemiddag. het is maandagmiddag. Je luistert naar 3FM. Dit is Serious Request, waarbij je platen kan aanvragen om een kind te redden van de dood. Van de dood aan diarree. Dus vraag een plaat aan en doe het via 09091336. Uh, dat kun je één keer doen, je kan het ook uh, twee keer doen. Uh, Alexander... Goedemiddag. Goedemiddag. Waar kom je vandaan eigenlijk? Nijveral. Nee, Nijveral, nee, prachtige Nijveral. Nee, van de rally van Hellendoorn en zo. Hoe oh. oh, dat Ja, heel ja, goed. Ja, ik hou er heel erg van, van autorallies. Maar daar hebben we het niet over. Want uh, ik één of twee keer aanvragen. Ik zit in de administratie te kijken. Je hebt uh, Pulcher met Jeremy aangevraagd. Maar niet één, maar twee keer. Klopt. Ja. Dat per just... per ongeluk. Maar goed, dat mag je pret niet drukken. Hoe, hoe ging dat dan per ongeluk? Ja, ik was met mijn telefoon bezig en ik denk hij stuurt hem niet door. Maar. We dus twee keer. <laughs> Wij sturen hem dus wel door. Ja. Uh, maar begrijp ik nou dat je toch zegt, ach... Het is een goed doel. Het, is, het is een goed doel, is, en dat is mooi. Uh, want het is geen kattenpis wat je aanvraagt. Uh, hoeveel euro hey. kwam er in eerste instantie? 25. Ja, maar dat is dus keer 2, 50 euro. Inderdaad. Nou, het wordt gewaardeerd, uh, Alexander. In ieder geval door uh, ons hier in het huis. En zeker ook bij de mensen waar wie het terecht uh, gaat komen uiteindelijk. Daarom, Daar gaat het om. Dankjewel voor de aanvraag. Ik hem op. Jo, door. Op naar de 12 miljoen zou ik zeggen. Tja, jij zegt het en ik denk, oh, weet je, de tussenstand van gisteravond was 4,3, wat echt heel goed is, maar Daarom. in Enschede, ik heb er nog eens over nagedacht, in Enschede vorig jaar is het op die laatste dag en de laatste twee dagen eigenlijk zo'n enorme klap bijgekomen, dat we moeten nog wel een verschilletje maken. Dus uh, ik zou willen voorstellen aan iedereen om twee keer hetzelfde aan te slaan. Moet, al is het toch leuk, maar maakt het uit. Nou ja, nee, nee, je moet het gewoon kunnen missen en je moet het ook willen doen. Maar uh, het is fijn dat jij het in ieder geval wil doen. Dank, dankjewel Alexander. Ja, Oké. Okay. Ja, er wordt gezwaaid hier buiten bij de brievenbus. Maar je mag ook gewoon af en toe wat zeggen hoor. Als je, als je, wil, als je misschien een verhaal hebt zoals... een meisje wat hier met een... een, een uh, jerrycan aankomt zitten. Nou ja, dat is dan eigenlijk heel toepasselijk. Want uh, ik heb wel eerder deze week beelden gezien... van een meisje met een jerrycan. Maar dan ging het over enorme jerrycans waar water in zat, wat brood nodig was om op te halen. En in dit geval zie ik toch iets uh, anders, want... Uh, Hallo, wie ben je? Ik ben Lotte. Hallo Lotte. En jij hebt een, uh, een jerrycan bij je. En Wat heeft daarin gezeten? Mm. Melk, hè? Melk. Melk, even. Heb jij dat opgedronken? <lacht> ja. ja. Was dat lekker? Ja. Jij houdt wel, jij houdt wel van melk, Lotte. Ja? Maar nu zit er iets anders in, hè? En wat is dat dan? Geld. En, en hoe kom je naar nou dan aan? Dat heb ik opgehaald bij de verjaardag van mijn nichtjaar. Oh, heel goed. Jij dacht ik uh, ga geen cadeautje geven, maar ik ga geld ophalen. <laughs> en uh, is dat veel geld geworden? Weet je dat? Ik weet hoeveel geld het is. Het is 23 euro en 8 cent. 23 euro en 8 cent! Wil je misschien als cadeautje voor je nichtje dan misschien nog een plaatje voor haar aanvragen? Ja, wat zou je willen horen? Mm, dochters. Dochters. Van Marco Bazzato. Ja, mooi liedje, mooi liedje. Die schrijf ik zeker voor je oplotten. Dank je En uh, gooi het geld maar door de brievenbus, dan komt het helemaal voor elkaar. Kevin de Graw. you got a wild side That I don't hold back. In everyone I ever had was just a means to an end Now we're standing at the edge. We've never been here before So are we gonna give in? What happens if we fall? Who's gonna say who's gonna save us tonight? Tonight Who's gonna say who's gonna save us? Tonight Politics and presidents, It's like they're building a wall I got my own line of defense Somehow you broke through it all At the bottom of an empty bottle Is where the truth starts to spill Don't wanna wake up with regret From this feeling we can't kill Who's gonna save, who's gonna save us tonight, tonight? Who's gonna save, who's gonna save us tonight, tonight? Been way too cool for this But it's just too strong to fight So tell me, who's gonna save, who's gonna save us tonight? tonight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 de klok en die draaide ik op zoek voor Karin uh, Koistra uit Lekker Lekker. Gisteren keek ze vanuit het callcenter naar beneden op het plein en ze zag dat er heel veel mensen ook s'nachts nog steeds hier staan. Ja, te gek is dat hoor, dat helpt je echt door de nachten heen, kan ik ook zeker bevestigen in verband met de afgelopen uh, nacht en um, ze vond het zo leuk om al die mensen te zien, ze wilden ze wel een beetje zien swingen, nou ik zag het gebeuren hier vanochtend, zeker wel. Rock around the clock, voor je van Bill Haley en die was uh, 10 euro waard. Lekker zo'n oudje, dat levert nog even wat uh, geld op. Ik zie hier buiten uh, een paar dokters staan. Nou worden wij vrij goed verzorgd in het glazen huis. We hebben een uh, dokter die af en toe even komt vragen hoe het met ons gaat. Maar dit ziet er serieus uit. kopen hangen om, uh, witte jassen zijn aangetrokken. Je moet alleen nog even een microfoon erbij uh, regelen, dan komt het helemaal goed. Dan kan ik je ook daadwerkelijk uh, horen. Uh, dus oh kijk, daar zie ik je al staan, heel goed. Nee, bij de microfoon duidelijk. Uh, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, ik had u dan weer niet herkend als uh, dokter. Nee, ik ben vandaag in Burger hier gekomen. Uh, goedemorgen. In, in Burger, zo heet dat dan ook. En wat brengt u deze middag uh, hier? Nou natuurlijk, ten eerste zijn wij ontzettend blij met deze actie. Wij zijn als kinderartsen natuurlijk regelmatig betrokken bij kinderen met uh, diarree. En gelukkig kunnen we die in Nederland vrij snel beter maken. Maar het is uh, uh, heel erg hoe dat in andere landen gaat. En zo'n actie, uh, daar staan we natuurlijk volledig achter. Want kinderartsen, uh, is dat, uh, wat, wat voor organisatie is dat precies? Kinderartsen zijn uh, dokters die in het ziekenhuis werken. En vooral kinderen die uh, ziek zijn, uh, proberen te helpen beter te worden. Ja. En, en het is een, een, een vereniging van, van uh, artsen uh, onderling. Van puur alleen maar kinderarts, door heel Nederland. Begrijp ik dat goed? Nee, ja. wij zijn uh, negen kinderartsen uit Leeuwarden, dus we zijn een okay. deel daarvan. Oké, okay, precies. Ja. Negen kinderartsen uit Leeuwarden. Ik zie ze inderdaad hier ook staan. Ja, te en, kou kleumen. En naast de kinderartsen zijn er ook andere mensen meegekomen van andere afdelingen van ons ziekenhuis... die uh, ook in de afgelopen tijd heel veel actie gevoerd hebben uh, voor Syrië wat was precies de actie die u gevoerd heeft? Uh, wij hebben een aantal workshops gehouden in het Natuurmuseum hier... om meer kennis uh, over de, over de dieren en de uitdroging uh, oh. te vergaren. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit dan, zo'n workshop? Uh, hoe werkt dat? Nou, we kregen, gaven een korte presentatie aan de kinderen en daarna hebben we ze zelf ORS leren maken. Oh, ja. Die ORS, dat is nou net die uh, waar het om draait in de behandeling. Ja. Dus dat is, kun je eigenlijk heel eenvoudig zelf maken. Oh, dat is een... eigenlijk, ja, ja, wat, hoe maak je dat? Het is, het is heel zoet en zout tegelijk, Ja, toch? precies. Het ja. is een uh, samenstelling van uh, acht suikerklontjes, één theelepeltje zout op een liter water. Zo, en, zo simpel is hij. het. En ga met die banaan. Maar ja, het kan levens redden dit, hè? Absoluut, het is een heel bijzonder spel ja. in dat opzicht. Ja. Heel... Heeft er ooit uh, iemand uitgevonden in de 70 e jaren bij een cholera-epidemie en blijkt heel goed te werken? Ongelooflijk eigenlijk ja. dat zulke huismiddeltjes kunnen helpen. Nou, dat is mooi dat u dat uh, gedaan heeft, met z'n allen, met negen kinderartsen. Maar uh, ik denk dat u toch ook wel hier staat vanwege een bedrag dat uh, gedoneerd gaat worden. Ja, er zijn uh, diverse mensen die van allerlei acties uh, gedaan uh, hebben. Michel, jij? Wij zijn uh, van de Kraamafdeling en ah. wij zijn al vanaf januari bezig met het breien van babymutsjes. Uh, hier zie je er een. Ja, ik oude oh, en... muts die ik inderdaad. U houdt een ja. pop vast. Ja, ja, ik, ik vond hem uh... eigenlijk wat te oud daarvoor, maar... Okay. Uh... En uh, uh, half Friesland heeft met ons meegehaakt en gebreid. En uh, dat hebben wij verkocht. Ten eerste aan alle mensen die bij ons bevallen zijn. En het zijn er heel veel oh, geweest dit dat... jaar. Oh, heel goed. Het is een en, productief uh, jaartje geweest in Friesland. Ja, zeer ja, productief. Uh, nou, lekker, we hebben lekker. bijna 2000 bevallingen gehad. Zo. En uh, uh, we hebben een fantastisch bedrag opgehaald. En gaat die dan komen of komt er dan ineens nog een... Oh, nee. Oh, ik zie hem staan. En het is inderdaad een fantastisch bedrag. Die mutsen bij elkaar en die, die actie van de kinderartsen bij elkaar. 17.422,50 euro en cent. Dat is een prachtig bedrag. Dat is echt een mooi bedrag. En moet je horen, oh. Leeuwarden vindt het fantastisch! Oh, oh, oh. Medisch Centrum Leeuwarden, fantastisch. En ik, ik hoor gelijk ho, ho, ho in mijn oor. Nou, dat bevalt me, want het is, het is toch bijna kerst. Dus ik krijg gelijk dat fijne gevoel. Maar waarom riep jij ho, ho, ho en wie ben je? Nou, dus, daar is nog natuurlijk nog veel meer bij elkaar gebracht. Ook de afdeling plastische Chirurgie heeft het een en ander uh, opgescharreld. En heeft een echte band etenactie uh, opgericht. De pleistersverkoop heeft totaal van duizend euro uh, opgebracht. Maar het gehele MCL bracht... Oh. Er komt een nog groter verbracht Totaal uh. 65.402. 67 Precies, dat is het hele bedrag. Ongelooflijk, wat een immens bedrag. En de, maar echt, dit vind ik echt heel bijzonder, want je hoort al jarenlang over bezuinigingen in de zorg... en dat het daar echt niet goed gaat en dat ze moeten beknibbelen, dat het niet goed gaat met ziekenhuizen. Maar meer dan 65.000 euro door het MCL, het medisch centrum hier in Leeuwen. Dat is echt een prachtig bedrag. Daar hoef ik geen uh, plastische chirurgie voor te ondergaan. Mijn glimlach blijft wel staan vandaag. Dat gaat zeer zeker lukken. Dankjewel voor dit prachtige bedrag. Okay. Leewarden, het is tijd om jullie te laten zweten vanochtend, vanmiddag ja. Can you be my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 Me up like I'm late from my first class, so I can give it to you all like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday, here <-in> come and meet me on my eighth flow Damn, it feels good, but I feel bad for the next though I I, when I slip dip, dip, dip, I girls into slip and slide. I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat Suits I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat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 Sweat. I just wanna make you Serious Request 2013 Vol robbering, 3 FM <tie> too far away, I've been wondering Dat was mijn vriendin. Nee, even voor de goede hoor. Even wat duidelijk. Mm, ja, Tijd, dagen, het gaat om wat met elkaar inlopen. Jaren. Ja, Wish I could hoor hier van uh, Miss Montreal. En die werd aangevraagd door uh, Isa en door Hannah. Ze zegt: ik vind Miss Montreal echt geweldig en snoep Dork en David Gerak, maar ook nog van Melanie Hinders. Uit Winschoten. En uh, Freek Straatman, dan gaat de telefoon. Hier. Dan gaat weer telefoon we gaat weer. De nou, de de nou. De ik ben uh, benieuwd wie er aan mijn lijn hangt dan. Goedemorgen, met Paul. Hallo, maar Marianne van Aljo Concert. Marianne van Mojo Concert. Ja. Hey, goedemorgen. Ja, dan krijg Marianne. ik altijd een mailtje van. Oh ja, ze er, zijn er geen die de maakt. Ja, dit is altijd de afzender van de persberichten en zo. Uh, oh ja, inderdaad. Als ja. er goed nieuws zijn aangekomen is als, ja, als er weer een nieuwe show is, dan is eigenlijk ja. altijd wel leuk. Ja, Mojo natuurlijk van Pinkpop, van Lowlands Songbird Festival, wat ik heel leuk vind ook. En allemaal concerten gaan, uh, ja. Gewoon, ja. Ja, doen. ja, echt heel veel. De grootste van Nederland, hè. dat mag duidelijk zijn natuurlijk. Ja. ja, we doen veel shows, ja. Ja, goed. Precies. Maar oh, leuk dat je hey, bent, uh, Marianne. We zijn geconnecteerd uh, bij onze concerten. Oké. Okay. Dus uh, ik dacht van, nou, dat is uh, voor het goede doen natuurlijk. Ja. En uh, dat was een totaalbedrag van uh, 3.413,70 euro. En dat doet Moljo nog 10.000 uh, bij. Oh, pak. Wauw. Dus dan komen we op 13.413,70 euro. En 70 cent. Wat een prachtig bedrag is dat? Ja, hè? Voor ook. Ja, heel mooi. Supergoed zeg. Uh, ja, zou je misschien een concertje willen horen ook? Ja, altijd. Kom ja, <laughs> maar op. We hebben hier nog wat live muziek uh, liggen. Maar uh, ja, als er iets is dat ik voor je kan opzetten, dan, uh, dan hoor ik het graag natuurlijk. Nou, uh, wat wel heel leuk is: we hebben ook een, een vip arrangement voor Pearl Jam bij jullie op de veiling staan. Dus ja. eigenlijk vind ik het wel leuk uh, als jullie iets van Pearl Jam draaien. Ja, uh, Jeremy? Ja? Je heb ik een ja, half uur geleden gedaan. Maar die is echt wel. Uh, <laughs> goede plan. Ik vind het een goede pannen. Hij was net ook... geweest, of niet? Ja, hij was echt net geweest, ja. Ja, dan doe je uh, live. Alive of Black of... Uh, ja, nee, Alive, dat komt helemaal goed, helemaal goed. Maar gaaf inderdaad. Ga ook vooral naar 3 veiling om daar dan op te, te bieden. Exclusief met Pearl Jam. En Wat een prachtig bedrag, Marianne. Fijn dat je erover belt. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En veel succes. Dat komt, uh, dat komt hopelijk goed. Hopelijk, goed, hopelijk ah, goed. Het voelt, goed. Het voelt goed in ieder geval. Uh, bij de ABB Den Haag, daar zit uh, John Bakker deze ochtend. Uh, de middag, jezus, daar moet ik echt eens oh, mee <laughs> Hallo. Dat wil echt dat ik... Nou, ja, voor... uh, John, goedemiddag, waar staat het vast? Ja, op uh, taal 2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij echt drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Nog altijd veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 10 kilometer. De weg is nog altijd helemaal afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Utrecht. Want omrijden over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag via Leiden en Wassenaar. Ook daar staat een flinke file, 4 kilometer, met behoorlijk wat vertraging. Ook een aanrijding op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. En daar staat 8 kilometer file, de rechter rijstrook is daar dicht... Verkeer richting Arnhem en Nijmegen kan vanaf knooppunt Paalgraan beter omrijden. Via Den bos over de A59, de A2 en de A15. Dankjewel John. Als het straks weer januari is en dit allemaal voorbij is, dan doen we iets anders op 3FM. Domien gaat namelijk de avond doen tussen 7 en 10. En Michiel die gaat de, de ochtend doen. Ze wisselen om tussen 10 en 12 Dus Michiel. Domin draaide in de laatste at work dit liedje. Hij is er helemaal gek op. Tori Amos a no winter snow can wait I forgot my mittens wipe my nose get my new boots on I get a little warm in my heart when I think of winter I put my Gyps? ze daar doet. En we heel graag dit liedje horen, Winter van Torrey Amers En ook nog van Crystal komt hij en hij komt van Sandra en van Tirza, van een hele lijst mensen. En van een uh, Lady Gaga, Domien Verschuren natuurlijk, in de deuren, ja, deze plaat. Winter van Torrey Amers Zelf aan het laten vragen. 09091336. Ik daar gaat snel. de bel. Giel, ga je even kijken wie er bent. de bel de Prins is in het huis. Oh. Mire is er ook. Ah, daar is Erik Corton. Hallo oh, Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Hi, hi. Ga je niet zoenen, want uh, ik stink. <laughs> Nou, wat, wat gevoel uh, heb ik. Ja, echt waar? Hey, ik had ook zo'n gevoel namelijk. Ja, ben je... dus, uh, nee, maar dat, dat was jij dat inderdaad. Oh. Ja. Hey, Erik, die zei al, toen hij wegging, zei ik neem twee vriendjes mee. En ik zeg nog, heb jij vrienden? Ja, nee, ja twee, ja. maar de, ja. dat is straks weer over, straks gaan we weer ruzie maken. Oh. Hey, dit is heel gaaf, Paul. Ik weet, hier, ja. uh, ik weet hier is over wat van dat ik gelijk vermoed wat hier gaat gebeuren. Ja. Daar kom vooral even lekker ja, kom. Uh... Hey. Wat gaaf zeg, dat je het gewoon nog een keer durft Erik. <laughs> Want uh, vanavond is een aflevering van de beste singer-songwriter een feestdagen special. Oh. En uh, daarin worden uh, ja, een hoop herinneringen opgehaald, een hoop veilingstukken voor Sirius Quest ook. Die lopen al. En uh, nee, ik neem aan dat jullie dat nummer gaan doen Erik. Dat was wel de bedoeling ja. Kijken of we dat nog uh, we doen. Je je oh ja, welk nummer dan? Ja, dan ben ik gelijk, hebben jullie iets bijzonders de opgenomen? Pocus, the fairy Tale of New York. Fair, uh, oh, of New York. Ja. Ja. wie gaat de Vals zingen? Uh, ja, we proberen alle drie. En dan als, het goed is, als we alle drie heel vals gaan, dan klinkt dit best wel weer uit. Oh, heel goed, allemaal out of tune. Ja, de deze twee kunnen niet vals zingen. Dus dat, dan ben ik de enige Zou Trouwens, heel even hoor. Ik kijk naar dit Mira. Wat ziet hier er fantastisch uit, de Mira? Dankjewel! Die ik heb een kersttra aan. Nou ja, en wat? Maar echte echt, sneeuwballetjes zitten er erop. En het er is echt een gebreide. Vraag. Fout, hè? Nou ja, maar eigenlijk afgelopen jaren was de Ugly Christmas sweater wel populair. Maar ik vind het gewoon een pretty uh, Dankjewel, sweater. Ja, het ziet, ziet er echt goed uit. Dankjewel. En uh, Michiel Prins, je ziet er ook goed uit. Gewoon lekker wakker. Best, best, wel, ja, wakker, ja. Ja, best zeker. wel wakker, ja. Voel je goed? Um, ja, goed. Ik, ik, ik zei het nog, vroeger nog in de auto, het voelt altijd goed om richting het noorden te gaan. Dus. Ja, heb je goed gevoel Ik heb er zin Dat in, ja. En is het dan mooi als je hier zo over het Willemineplein loopt? Ja, te gek. Ja. Ja, een beetje onder de indruk, hè? Ja, ja dat, dat kan ik me voorstellen, ja. Die, die uitzending die jullie... Want hij heeft dus al opgenomen, logischerwijs. En wat is daar dan in gebeurd, anders dan... Uh, in nee, het is met singer uh, alle singer van uh, seizoen 1 en seizoen 2... Uh, die zullen aan het begin met z'n allen een mooie kerstopening doen. En voor de rest is het... Ja, je moet bekijken. Of ja, je kan dus niet kijken. Maar uh, voor de rest gaat dus Erik... Uh, los van dat hij gaat zingen wat hij zo dadelijk gaat doen... gaat oh, hij ook echt, nog... Ik vind dat echt ja, gaaf. Dat ja, dat is, gaaf. Gaaf. Denk, je gaat goed, dat is echt gaaf. goed hoor. En hij gaat ook nog gitaar spelen. En uh, Sanne is natuurlijk Miss Montreal. En uh, nou ja, allemaal gewoon bijzondere kerstnummers. Of uh, nou ja, iets wat erbij te maken heeft. Wat gaaf. Van ja, vanavond ja, dus te zien om uh, half negen. Maaike, wil ik wel even zeggen. Maaike, ja. Oudboter heeft speciaal uh, een... een Kerstnummer geschreven voor de uitzending. Oh, dat is wel bijzonder. En, en veilingstukken zitten er dus ook in de uitzending. Hebben jullie, uh, de en Michel, eigen veilingstukken uh, ook uh, ingebracht? Uh, ja, ik heb een paar schoenen. Een paar <lacht> hele mooie schoenen, moet ja. ja, ik zeggen. Wat, wat zijn het dan voor schoenen? Um, ja, moet ik, dat, moet ik dat zo zeggen. Het uh, zijn hele nette schoenen. Een beetje soort in deze stijl. Kan, ja, kunnen kijken. jullie dat zien? Het ja. zijn die... bruin, leder, bruin lederen schoenen, met een gesp hadden die andere ook. Een Gep, zat er erop ja, toch? Gep, ja. Ja. Ja. En hij heeft ze gedragen. Dat was heel oh. spectaculair. Ja. Nou, wat eraan vastzit, ik heb ze gedragen op de finale van het... Uh, oh. En zijn jasje. En mijn jasje. Het begon eigenlijk met het jasje, toen zei ik van doe die schoenen erbij. Het winnende pak gewoon. Ja. Het winnende pak. <laughs> Je staat op de veiling. Ja, cool. Gaaf. En de Mira, wat heb jij? Nou, ik heb voor vandaag iets meegenomen. Uh, ik, heb, uh, ik ging vanochtend langs de Fellowship of Acoustics. Dat is de winkel waar ik de gitaar heb gekregen okay, van de ja, best ja. singing songwriter. Ja. En zij hebben een gitaar geveld en 600 euro daarmee binnen gehaald. Echt... En die heb ik voor jullie meegenomen. Leuk. Goed zeg. Yes. Wauw, dat, dat zijn al bedragen die binnenkomen hier. Mm. Voor de rest oh. plaat hij naar plaat van Mike, uh, wie, uh, Douwe Bob gaat een nummer op maat schrijven, allemaal dat soort dingen. Dat is gaaf. Daar nou heel veel op... geld opleveren ook. Ja, ja, en en het. echt heel leuk dat jullie er zijn, want oh, dat gaat mooi worden. Dat kan niet anders. Hij ja, eerst ja, ja. ja. ja. ja, even dansen jongen! Michael Jackson, de king of pop. Black or white komt binnen van Daphne, van uh, Olaf Koning, van uh, R. Vlone uit Utrecht. En ook Dirk Steenbeek wilde hem graag worden. Het maakt allemaal niet uit. Het is een goede plaats. Black or white, Michael Jackson. in a color. hoor je met Black or White. 3FM. Serious request. The Playboys. Het is dan een beetje Black on White. Over het algemeen. Uh, vies praatje. Maar die Playboys doen goed werk. Barend en Wijnand. Geen pot is veilig voor ze. Ze halen er geld mee op. Jongens, uh, goeiemiddag. Foto's maken. Dat we op druk in overleg zijn. Barend, Wijnand. Uh, we zijn. Oh, echt waar. Nou ja, uh, doorbreekt de maandagsleur en parkeer de Playboys auto in Etelur. Nou, dus Daan, Daan Hogeveen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet je even wat uit de doeken doen. Op dit moment uh, op de radio Paul. En uh, we hebben bij 3FM op woensdagmiddag altijd de befaamde 3FM DJ Meet. En dat betekent ook dat we eten krijgen. Oh, ja. En Paul is altijd zo, als het dan een beetje viezig wordt... dus met varkensvlees of met kip en dat soort dingen... begint hij altijd een beetje uh, zijn neus op te trekken. Ja, ja, ja. Maar uh, de plek waar we nu zijn, dat zou voor hem de hemel zijn. Want jij hebt een... Ik heb, uh, nou ja, ik had een beetje gedacht... een vegetarische tonijnkoquet met uh, lekker... Saffraan, mayonaise erbij. Oh. Maar jij heeft hier in principe een soort vegetarisch restaurant, toch? Ik heb een vegetarisch restaurant, jij ja, je nette lucht. Maar wel met een beetje spijbel, een beetje stiekem doen, want als je wil, kun je hier ook een stukje vlees en vis eten. Ja, voor de uitzonderingen en voor de mensen die echt niet zonder kunnen, ja. hebben we ook een stukje vlees en vis. Uh, ja, gelukkig. Dan kunnen Wijnand en ik ook gewoon met de gerustheid langskomen, oh, dat is fijn. Ja, Hé, hey, ik sta hier om me heen te kijken en uh, ja, ik weet niet of je verstand hebt van, van, van design en van architectuur, maar je hebt het helemaal ingericht alsof je in Portugal, uh, Spanje, Italië staat. Hey, hoe ben je zo bij deze inrichting gekomen? Ja, zelf eigenlijk een beetje bedacht eigenlijk. is uh, elke keer een leuk dingetje erbij. Natuurlijk uh, ja, een beetje leuke items erbij maken. Het is natuurlijk uh, Mediteraanse sfeer. Ja. Yeah. Een Franse sfeer en een beetje een toren van pizza neergezet. Je ja, probeert te maken. O, je moet denken, wat is dat gegeven ding daar? Ja, dat is. <lacht> ik denk, dit is iets helemaal misgegaan. Ja, ik heb het ook allemaal zelf gemaakt, dus ja, het is ja. een beetje af en toe een beetje scheef geworden. Ja. Uh, maar ja, ik heb ook een beetje de Ramblas proberen na te bouwen. En wat, uh, wat leuke toiletjes in te zetten en een Griekse tempel uh, proberen te maken. Het is gewoon om de mensen ja, de sfeer te laten proeven. Of ze net in het buitenland zitten eigenlijk. Ja. Uh, dat is een beetje het idee. Nou, het is gevoelstemperatuur min 20. Het is winter, maar je komt binnenlopen en het is inderdaad helemaal alsof je aan de Spaanse kosten zit. Op de goede manier dan. Nog even twee dingen. Uh, sowieso uh, twee duimen omhoog. Ik doe er eentje, want ik heb een microfoon vast. Want je ja. was dicht op maandag. Je hebt hem voor ons opengegooid. Dank je wel. Ja, dat is geen dank. Uh, en sterkte, want je bent kok. En de, de drukste dagen van het jaar komen eraan. En jij moest weer op je fiets gaan zitten hè, van het weekend. Ja, dat was een beetje een, een klein ongelukje. Mijn sleutel ben je gebroken met uh, proberen uh, met een racefiets... Uh, ja, tegen de, een stoepje aan, aan proberen te rijden, dat lukt niet? Die, of die ja, ik kan niet vragen hoe je dat aanpakt op het toilet, want dat gaat Wijnand doen. Hij zit in het, je hebt op de racefiets gezeten, dat mooi weer in het thema ja, zeg Paul. Ja, ja. Hey Paul, even een vraag voor jou. We zijn in Etteleur ja, en uh, de favoriete favoriet. zanger van Erik Corton komt hier vandaan. Drie keer raden wie dat is? Ja, ik kom uit Etteleur <laughs> uiteindelijk, maar dat zal ik niet zijn, dus uh, uh, ik heb geen idee uh, Wijnand. De favoriete zanger van Erik Corton, geen idee? Nee, ja, ik, dat, is hij geboren? Ja, Matthew Bellamy van Muse zou een goede zijn. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar ja, Dave, Gro Dave Grohl van de Foo En dus ja, Frans Duits natuurlijk. Ik kwam er zo even niet op, maar goed dat je me helpt. Het is hier. Natuurlijk het belangrijkste voor de Playboys is het toilet. En dan kom je eigenlijk een beetje in een dolf terecht hier. Want, uh, ja, eigenlijk kom je in een... Ja, wat is het, Daan? Een latrine heb je neergezet ook, hè? Het ja, is eigenlijk een uh, Frans toilet, moet ik het voorstellen. En uh, ja, mensen moeten een beetje... Ja, een beetje beducht raken als je binnenkomen lopen en denken we zelf van ja wat is dit? Want uh, ja, hier wil ik niet op de wc gaan. Dan denk ik net of je net in Frankrijk bij een uh, wegrestaurant komt en uh, op zo'n wc komt bij je nooit terecht wil komen eigenlijk. Ja. En dan is het ook hoe Mediterranees wil je het hebben? Want. Ja, dit is mooi, Paul. Dit is mooi. Een Mediterranees toiletje met een scooter erin. Want natuurlijk, overal rijden ze daar op de Vespas. Je moet ook om hier op de wc te gaan zitten... dan de, de, de buddy, zoals dat heet. De, de zetel doe je omhoog en dan wordt daar het wc'tje gecreëerd. Geld wordt hier ingezameld. Je kan lekker de handjes wassen met 3FM-zepie. En uh, ja, op de scooter zitten als je hier naar de wc gaat. Ook hier wordt geld ingezameld voor 3FM Series Request. Met een fantastisch toilet hier, echt waar. Hij, hij werkt alleen niet meer, maar... door, door Waar moet ik eigenlijk doortrekken, Daan? Ja, die, uh, die aan die kraan trekken. Dit? Ja. Oh joh! Ah, de, de ouderwetse waterpomp. Dit bevindt dan. Het is echt ja. Het is hier echt nog ouderwets, ouderwets water uit de grondpomp ja, onder is wc is echt aan, aan de hand. Het is een leuke dag bijna, maar gaat dit echt geld opleveren? Dat is, ah, is een beetje een vies goed. plaatje hoor. Ja. Is het een vies plaatje? Nee, hoeveel geld heeft het al opgeleverd tot nu toe, Daan? Nou, ik zit nou pas, ja helaas pas niet een enorm bedrag, maar uh, 150 euro zie ik nou een. Oh, niet een enorm bedrag, ja, dat is een fantastisch okay, bedrag, ja. daar, Mooi toch? Ja. Ga ja. naar de playneemgeldw Geld w 3 fmnl schuine streep toilet, meld je aan. En wellicht komen we morgen nog bij jou in de buurt. Dankjewel de Playboys, Barend en Wijnand. En als ik hier in het glazen huis kijk, dan zie ik dat ze er klaar voor zijn. Michael Prins, Demira Jansen en ook Erik Corton. Ze gaan de pokes doen. En dit, dit, dit, ik kijk er zo naar uit, ik ben zo benieuwd. Als jullie er klaar voor zijn, take it away. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song the rare old mountain dew i turned my face away and dreamt about you god on a lucky one came in eighteen to one i've got a feeling this year's for me and you so Merry Christmas I love you baby I can see a better time with all our dreams come true They got cars big as bars They got rivers of gold But the wind blows right through ya. Yeah. It's no place for the old When you first took my hand on a cold Christmas Eve You promised me a bra white was waiting for me You were himself you were pretty Queen of New York City When the band finished playing they howled yeah, out for more. more Sonata was singing and all the, the drinks they were swinging We kissed on the corner and, and, danced, and danced through the night, night. And, and the, the boys from the NYPD choir were singing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 Ontzettend gaaf is dit, wat ontzettend mooi. Wauw, Wow. wauw, wauw. Wow. Fairy Tale of New York uitgevoerd door Demira Janssen, Michael Prins en Erik Corton ook gewoon. Nou, ik denk dat jullie heel veel geld mee kunnen ophalen. Als in, oh, wat? Uh, als in, als in, hoe zou het zijn als jullie misschien nog even een rondje maken hier over het plein? Leeuwarden willen jullie ze voelen! Dan ja, dan kan dat zo, zeker zo meteen. Hebben jullie daar zin in? Vind je het leuk om te doen? Om nog even een rondje te maken hier over het Willemiddelplein? Ja, natuurlijk! Dat lijkt mij wel te gek eigenlijk. Nou, heel graag. Heel leuk. Leeuwarden, kun je ze zo meteen verwachten. Vanavond op televisie, half negen. Op Nederland 3. Special van de beste singer-songwriter van Nederland. De kerstspecial. Het is... Deze drie in ieder geval, maar ook aangevuld met andere leden van de afgelopen twee seizoenen. Beste van songwriter van Nederland. Dit is de nieuwe Gaga. Flight, crazy schedule, fast life. I wouldn't trade it in cause it's our life. I could be the drink in your cup, I could be the green in your blunt. You'll push pusher man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. I love to hear you say, Do what I want, do what I want with your body Do what I want, do what I want with your body Back at the club, taking shots, getting naughty No invitations, it's a private party Do what I want, do what I want with your body Do what I want, do what I want with your body Yeah, we're taking these haters and we roughing them up And we. laying request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl. Op je mobiel en TV. 3FM. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Probeer vanavond eens: mag je braadstomen? Doe de kip in de braadzak. Check zonder boter of olie. Oh, die kan terug. De kruidenmix erbij. 60 minuten in de oven. En hopla: heerlijk malse kip.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 Hoe loopt jouw weg? Van geld naar vermogen? Beleggen of toch liever sparen? Dat kan, ook zakelijk. Kijk op evi van Ik zorg goed voor mijn gebit. Dus betaal ik graag alleen voor de zorg die mijn gebit nodig heeft. Daarom kies ik voor X-Zorg. Daarmee zet ik budget opzij in plaats van dat ik premie kwijt ben. Ik gebruik alleen wat nodig is. Ik kijk op xorg.nl Met I -X -O -R g. Ik zorg. Zelfverzekerd over zorg. Dit is het nieuws van 1 uur op nog meer Snelwegen 130. Goedemiddag, ik ben Bart Jankunen. NOS om 3. Ook op delen van de A16 en de A73 kun je vanaf morgen flink het gaspedaal intrappen. De wegen zijn veiliger gemaakt waardoor volgens Rijkswaterstaat de snelheid daar omhoog kan naar 130. Daardoor kun je nu vanaf de Moerdijkbrug tot aan de Belgische grens 130 km per uur rijden. Op de A73 wordt de maximumsnelheid verhoogd tussen Venra en Overloop. Op de A4 van Amsterdam naar Delft gaat het op dit moment helemaal niet zo snel. Daar zijn verschillende rijstroken dicht omdat er verontreinigde smurrie ligt. En dat moet heel snel worden opgeruimd, zegt de politie. Ja, er is een vrachtwagen die heeft zwaar ondereinig de rivierslip verloren. Die vrachtauto was op weg van Medeblik naar Delft. En op de A4 is veel van dat slip terechtgekomen. Dus in de richting van, van Den Haag, tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Leiden. En dat moeten we gaan opmaken. Het slip zat in een lekkende vrachtauto die van Medenblik naar Delft reed. Waarschijnlijk zat de achterklep van die vrachtwagen niet goed dicht. Zometeen hoor je van de ANWB voor hoeveel file dat zorgt. Vlam in de pan. Denk niet dat je er met een blusdeken wel bent. Drie kwart van de blusdeken die worden verkocht, werken niet goed, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Sommige dekens vliegen zelfs in brand als ze in aanraking komen... met een olie- of vetbrand. En er was op drie verslaggever, Josefine Trae, die wil daarom weten of ze nu wel met een gerust hart haar kerstdiner kan koken. Dat zijn ze. Dat zijn inderdaad de blusdekens. Wij verkopen ze in twee varianten. Op allebei staat een plaatje van een pan op het vuur waar ja. de vlam in staat. Ja, dat staat alleen op deze waar dus ook keukenbrand op staat. kijk hier ook. Uh, en hier staat het inderdaad ook op de dus En dat je de deken erop uh... moet gooien. En dat ja. klopt dus niet. Dat klopt dus niet. Want je weet, bij een vlam met de pan moet je dus als eerste de deksel op de pan doen. Dat is de enige manier om dus ook die brand te doven. Maar waarom heb ik dan die branddeken in de keuken liggen? Bijvoorbeeld met kerst, je zit aan tafel, kaasje valt om, een, het tafelkleed gaat in de brand, deken erbij en er meteen overheen gooien. Heeft u al mensen gekregen in de winkel die terugkwamen met, uh, is die wel in orde? Uh, nou, we hebben vanmorgen drie mensen inderdaad gehad die uh, na aanleiding van de berichtgeving gewoon kwamen vragen uh, waar die dus voor uh, geschikt uh, is. Staat u uh, toevallig te kijken van blusdeken? Nee, nee, we hebben nee, het over andere dingen. We hebben het over nee. een schroefsleutel. Ja, daar kun je de blusdeken ja, hier je mee kun je wel ja. een, Nee, hier kun je niet mee blussen. Nee. Dat gaat niet. Heeft u een blusdeken in de keuken? Ik heb een blusdeken thuis, inderdaad. Ik heb gelukkig nog nooit, nog nooit nodig gehad. Maar ik denk inderdaad, de vlam in de pan. Ja, geen blusdeken. Deksel erop. Klaar. En zorg voor een schone afzuigkap. Altijd. En als de vlam in de pan is, afzakkap dicht. Oké, okay, en heeft u nog een tip voor mij voor de kerstdagen? Uit eten gaan. Ik zal het zeggen tegen mijn schoonouders. Okay. Kort nieuws. Twee criminelen hebben met een gestolen auto een ravage veroorzaakt op de A76 in Limburg. Bij het ongeluk vielen drie gewonden, de twee verdachten zijn gevlucht. Ook het tweede bandlid van Pushy Ride is vandaag vrijgelaten. De Russische muzikant en activiste Nadja Tolokonikova heeft gratie gekregen op grond van de nieuwe amnestiewet. De mega-verhuizing van het ziekenhuis in Amersfoort is goed verlopen. 128 patiënten van het Meanders Medisch Centrum zijn onder politiebegeleiding... door ambulances naar de nieuwe plek gebracht. En een Amerikaans meisje van 16 heeft een schietpartij overleefd dankzij haar bril. De kamer waarin ze zat werd van buitenaf beschoten. De kogel ketste af op de brug van haar bril, waardoor ze alleen lichtgewond raakt. Krijg je nog het weer. De bewolking neemt toe. En vooral in het westen en noordwesten valt soms wat regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Aan zee kan het later vanavond gaan stormen. En dat was het, maar er is nog veel meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie. Goed nieuws van de A4. De, de rivierslip die bij Zoeterwoude op de weg lag is opgeruimd. Er staat nog wel file vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude. 7 kilometer. Mensen die omrijden over de A44 van Amsterdam naar Den Haag... via Leiden en Wassenaar. Ook daar staat nog file. 4 kilometer. Na een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein, 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Dat gaat nog wel even duren en daarom kan verkeer richting Arnhem en Nijmegen... vanaf knooppunt Paalgraven bij te omrijden via Den Bosch. Over de A59, de A2 en de A15.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 Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Let op, Belcompany heeft nu superscherpe winterdeals. Ook voor jou. Of je nu eindeloos wilt internetten of een toestel zoekt dat tegen een spatje kan. Iedereen vindt bij Belcompany een passende deal. Zoals de waterdichte Sony Xperia Z. Met Vodafone abonnement van 34 voor maar 28 euro per maand. En dat voor de hele looptijd. Kom naar Belcompany. Dan vinden we de winterdeal die bij jou past. Belcompany maakt het makkelijk. Hi, I'm Ben Howard. We're from the Foo Fighters, and uh, please listen to a Serious Request. Dit is de kidkrantje Poppy. Steun 3FM en doe een Serious Request. 3FM. <coughs> nu Paul Rabbering en John Mayer. Serious Request. 3FM. 50 euro. Succes met jullie actie, jongen. En John Meijer hoeft niet zonder zijn vriendinnetje te zetten. Katie Perry is onderweg. Hij staat weer buiten op het plein. Noemien, vanochtend vertelde je al het nieuws over de rij voor de, voor de brievenbus hier. Uh, kun je daar nog steeds wat uh, over zeggen? Ik geef wel meteen tenus staan. want ik kan het goed zien. Ja hoor, die is uh, onverminderd lang, Paul. Dus je moet nog steeds even wachten, wil je je check geven in de checkbox. Of je donatie doen bij de brievenbus, bij jullie daar uh, voor het raam. Uh, ik ben nu iets verder weggekomen, want nou ja, je had ze net al in het glazen huis. Dat klinkt nu dan zo, Demira en Michael Prins. Ja! De Michael Pins en de Mira! Oh, dat was een mooi kort stukje. Ja. Nee, we gaan nog veel meer laten oh. horen. Uh, Michael, jij vertelt net, jullie hebben nog nooit samen gespeeld, hè? Nee. Hoe bepaal je dan nu wat je gaat spelen samen? Nou, we kennen natuurlijk wel elkaars werk. Ja, dus het is een beetje goed opletten en we hopen dat hij goed valt. Maar het gaat te gek. Ik kan dus helemaal geen gitaarspeler spelen. meer. Ik ben er iedere keer weer jaloers op als ik zo dicht bij muzikanten sta. Is het dan dat hij een liedje inzet en jij denkt, oh dat is dit akkoord en deze toonsoort. En dan kan je wel een beetje mee jammen, meespelen? Ja, nou soms, maar meestal is het qua zang iets makkelijker. Of een beetje drummen of je gitaar een beetje slaan. En Weet je, als je het een beetje voelt, zoals Micha altijd zegt, dan komt het wel goed. En nu, volgende liedje, wat wordt het? Um, um, um, een liedje van Demira. Een liedje van Demira, nou je mag kiezen. Uh, ehm, Ja, boelzij. Maar dat vind ik zo tof, als Lijkt jij dat raakken. doet, dan blijf ik vanaf. Nee, nee, nee, Hij moet wel meedoen <laughs> toch, Domi? Je moet wel een beetje meepingelen, Michael. Ja, ja, ja, dat okay. is wel, en er moet geld opleveren, jongens, want het is de bedoeling dat je allemaal doneren... want het is leuk dat je staat te filmen met je camera. Het is leuk dat de beste singer-songwriter van Nederland hier staat, dat Demira hier staat... En dat het lekker gespeeld Maar er moet gedoneerd worden. Dus, Leerwarden, we gaan zo meteen wel iets in die bussen doen voor het Rode Kruis, toch? Ja. ja, natuurlijk. Ben je eruit, Michael? Komt het goed? Ja, het komt goed. Komt goed. Goed geluidje gelijk, hoor. lady is fancy. Ja, dit gaat wel even goed door want we willen weer op het Zeiland in Leeuwarden. Het leuke is dus, ze staan niet op het podium, hè? ze hebben dus echt ervoor gekozen ja, op het plein staan met ik de poot in gedaan. de klei. Leuk is dat, zo tussen mooi. de mensen en hopelijk levert het nog een paar euro op, ik Dat weet. denk ik wel, ja. En dan kom je het straks even brengen en vertellen, Domien. Zeker, tot zo bij de bus. Jo, Lot, goedemorgen. Goedemorgen. Ach, verdooi zeg, het is middag. Echt, nou, Hi. ik, ik schrik me echt net te binnen dat het middag is. Sorry, ik word helemaal gek van. Uh, Lot, uh, heb je een leuke week? Heb je een mooie kerst voor de boeg? Ja, zeker. Met de hele familie. Helemaal oh, leuk. <laughs> Weet je al wat je gaat eten? Of wel over nagedacht? Nee, ja, iedereen is iets mee van thuis. Iedereen maakt iets. Oh, wat leuk. En wat ga jij doen? Uh, wij gaan waarschijnlijk soep maken, dus... Soep? Ja. Je kan overal soep van maken, hè? Dus uh, nou, dat, je kunt er nog even over nadenken. Over de plaat die je wilde horen, heb je al nagedacht? Want wat is het nummer dat ik voor je kan draaien, Lotte van Heide? Unconditionally van Katy Perry. Vriendinnetje van John Mayer draait op 3FM. Oh Er zijn nog veel meer manieren om 3FM Serious Request te steunen. Kom zelf in actie of bied op unieke veiling veilingitems. Wat dacht je van het NOS of 3 TV-journaal presenteren vanuit het Glazen Huis? Samen met het Metropool Orkest jouw liedje spelen? Of word een uitzending lang panellid van Dit Was Het Nieuws? De 3FM Serious Request Veiling. Ga naar 3FM.nl slash veiling en bied nu op de veilingstukken. 3FM Serious Request. Let's clean this shit up, 3 FM Een lang view. Je woont van Herman van Raalten, maar daar woont hij niet. Hij komt namelijk uit Heerlen, deze Herman. Ik hoef niet ver te kijken trouwens. En dan zie ik alweer een cheque voorbij komen. In dit geval van, uh, ik zie het nou ik zie het al staan, de gemeente Leeuwarden. Goedemiddag, uh, wat is uw naam? Uh, Clarian Wimmenhoven. En Clarian, hoe hebben jullie geld opgehaald in de gemeente Leeuwarden? Uh, door het inzamen van onze kerstpakket en een eindejaarsuitkering. Dus dat meen je niet. Is dit, dit, de kerstpakketten gewoon hup, uh, niet genomen en uh, geen groetjes. Ja, ja. Geen het is niet alles, want we hebben nog 2200 euro van de Leeuwarden zelf. Die hebben we net door de brievenbus gestopt. En we hebben net 5, uh, 5600 euro ook door de brievenbus gestopt. Ik, ik kan het al bijna niet vertellen. Het gaat keihard met de bedragen. 15.000 uh, euro, fantastisch. Ja. Een mooi bedrag van de gemeente Leeuwarden. Waanzinnig bedankt, dank je wel. Kan ik een plaatje voor... En weg zijn, zou ik. Nou ja, zo gaat het, hè. doneren. Ja, het kan ook. Als je ja, geen plaat wil aanvragen, op zich is dat de basis van dit concept. Maar als je denkt, ik wil alleen maar doneren... dan kan dat op bijvoorbeeld gewoon naar 3fm.nl slash doneer te gaan. Uh, of uh, 3fm.nl slash plaat, als je dat dan uh, graag zou uh, willen doen. Ik denk doen. dat ik er even... Uh, oh. oh, nee, dat hoor je zeggen? wil zeggen, bij het callcenter... Uh, oh, van het nou, dat is grappig. Laten, laten we dat gelijk doen, dan de telefoon opnemen. Ja. Uh, met Paul, goedemiddag. Goedemiddag Paul, met de rajonhoofd van de provincie Gelderland, Jochem van Gelderland. Ja, Jochem van Gelderland is er. Hé hey, Jochem, hoe is het? Ja, met mij is het fantastisch. Ik wil jullie even, om te beginnen, een hart onder de riem steken. Het is eigenlijk... Ongelooflijk wat jullie met z'n drie voor elkaar krijgen. Ik denk dat jullie nog maar half in de gaten hebben wat er in het land overal gebeurt. Maar ja, wat Nederland voor elkaar krijgt vooral hoor. Wat Nederland voor elkaar ja. krijgt, maar jullie zijn toch de kapiteins op dat goede doelen schip, Ja, het hè? is leuk om hier in het verbindingscentrum te zitten en radio te maken en dan hier inderdaad gewoon al die blije gezichten te zien. Maar. De... Nederland, ja. Nederland doet het, Jochem. Dus, Nederland ja, doet ja. het. Ja, Nederland. Een land om trots op te zijn. Maar ik heb uh, een dagje uh, nou, in de provincie Gelderland rond mogen struinen ja. met uh, Hendrik Jan. Maar ik dacht, ja, ik moet toch iets meer doen. Dus ik heb denk ik nog een heel leuk veiling item voor jullie. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben echt wel benieuwd wat je dan... En dat, uh, ja. ja, en dat heb ik uh, eigenlijk um, samengesteld met de uh, medewerking van, uh, van mijn favoriete voetbalclub NEC. En je weet misschien, als je een beetje van voetbal houdt... ...NEC, dan gaat het op dit moment nog niet zo heel erg lekker mee. Oh, we staan op de achttiende plek. Ja, want dat is dat onderaan in betekent... de competitie. Ja, maar dat betekent dat... Uh, uh, uh, ...bij het volgende gedeelte van de competitie... ...dan wordt het echt bloed, zweet en tranen in de golf. Dus wat ik eigenlijk... Uh, oh, okay. je weet het mooi te Ja, ...is dat ik twee mensen uitnodig om mee te gaan... naar een thuiswedstrijd van NEC in de golf. Het gezelligste stadion van Gelderland. <laughs> Na de wedstrijd zijn we met z'n allen welkom in de Jupiter Lounge. Van Apje en een drankje. We mogen de persconferentie met z'n allen wonen. Een meet and greet met trainer Anton Jansen. Zo, so, wow. En onze herinnering aan de bijzondere dag. Ook nog een gesigneerd shirt van NEC. Oh, okay. echt een, een, een, een. Dat gaat in je hart zitten, hè? die nek. Die, die NEC. Dat is toch ja, mooi. NAC, ja, ja, ja, ja, maar ja, je ja, moet ja. naar NEC blijven zitten. Dan kijk ja, nee, ik de veiling uit hem terug. Ja, ja, heel goed, Jochem. Beetje, een beetje hard. Maar uh, ja, dat kan nog een dat, dat spannend half jaar dan worden voor uh, NEC volgens mij. Nou ja, alle, alle wedstrijden die sowieso in de uh, gespeeld worden, daar gebeurt iets. De laatste wedstrijden wonnen we met 4-3 en met 3-2. En zeker nu er spanning op zit en er echt iets moet gebeuren, ja, dan weet je niet wat je meemaakt. ...in de Goffert. En dat, dat gaat gebeuren. Dus ze mogen zelf ook nog een mooie thuiswedstrijd uitzoeken. Ik ga mee en we maken er een topavond van. Nou, dat is mooi. Dan gaan we die 5-2 van gisteravond tegen Groningen gewoon uh, vergeten. Daar hebben we het al niet meer over. Zo nee, inderdaad. Nou, een waanzinnig veilingitem uh, lijkt mij. 3fm.nl slash veiling. Als jij een. Ja, een, een veel, uh, ja, eh, ja, en die dus. zijn er natuurlijk ontzettend veel. Liefhebbers van jij bent Ik ben wel tegen Kanbuur. zijn de mensen uit de Leeuwarden die zeggen: oh. we gewoon willen met z'n tweeën wel eens dus een keer een uitwedstrijd meemaken. kan ook, hè? Heerlijk, en met jou een praatje maken? En met mij een praatje, want ja. ik kan Jansen nog even treffen, een leuke shirt van de NEC met handtekeningen. Ja, het is een mooie oh, donker. Alles erop en eraan. Heel tof. Dankjewel Jochem van Gelder. En, uh, nee, de, ook ja, je dankzij staat. NEC Nijmegen. Heel veel succes, mannen. Thanks, dankjewel. Fijne dag. Doei, doei. Milo, yummy. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we'd never stray.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 Thijs steeds tegen zijn vriendin. Uh, maar ook uh, Rick Owel uit Wouwbrugge zegt dat het liedje van Jou en mij. Maar dan bedoelt hij zijn broertje dan mee. You and me in my pocket van Milo kwam binnen voor. Nou, bij elkaar toch echt wel nou, een ruim bedrag. Misschien wel zo'n beetje, uh, ik denk, uh, 200 euro. En daarvoor kan het Rode Kruis mooie dingen doen. Ze bouwen voor 200 euro een, uh, een latrine die mensen uh, goed kunnen gebruiken. Het is half twee. De hoogste tijd voor een update. Het gaat zo snel de tijd hier. Ja, echt, ik dat je dat je nou al weer spreekt. Ja, ik vind het ook snel gaan. Ja, oh, gelukkig. Dat is een goed teken, denk ik. Ik vond het um, wel heel mooi trouwens net. De Mira en uh, Mikael Prins, Erik karton. Ja, gaaf dat was om te horen. Echt kippenvel. Het zit uh, niet in de update trouwens. Oh, nee, het was een hoogtepunt op zich. En trouwens, die hadden niet eens hoeveel knippen. Het Want het was eigenlijk veel te kort. Anderhalve minuut, <laughs> vond ja. ik. Zo voelde het tenminste. Nou, daar gaat hij dan, hè. 3FM Serious Request. Update. Wel in deze update, Erik Corton die legt onder andere uit wat nou eigenlijk een latrine is. Dat woord heb je misschien al een paar keer voorbij horen komen. Maar eerst, qua slogans kan je dit jaar weer alle kanten op. Who gives a shit uh, naar de play tegen diarree, maar deze had Paul nog niet gehoord. Nou, wij hebben een mobiele collectepot gemaakt... Oftewel een PlayStation Portable. Nee, <laughs> hey, die hadden we zelf niet verzonnen, geloof ik. Yes, ik, denk ik dat... kom, je nu, kom je op die dag 5 het, mee? Ja. Ja. Nou ja. PlayStation Portable. En laten we ja. eens even kijken hoe dat eruit ziet. Ik zie inderdaad echt een. Uh... Oh, ja. Een deksel, die een klep die dicht gaat, ja het is gewoon inderdaad een wc-pot, zo'n witte zoals we hem allemaal wel kennen. Met de tekst erop, we gaan voor de volle pot. Top. En met op de bril, scheid aan gierigheid. Ja. Nou maar liefst drie slogans in één eigenlijk. En met deze Playstation Portable had Tamara 250 euro opgehaald om bij het glazen huis door de brievenbus te doen. Op het Zijland in Leeuwarden is het alweer gezellig druk. Domien Verschuren staat op het plein om je persoonlijk welkom te heten. En hij is tegelijkertijd een soort verkeersleider. Waarom staan jullie in de rij en wat hebben jullie gedaan voor de 3 re Serious Request? Nou, wij komen een persoonlijke bijdrage brengen voor de brievenbus. Dus... Maar dan da sta je in de verkeerde rij. Oké. Okay. Dan geeft helemaal niks, maar die, staat, uh, die begint daar ergens. Oké. Okay. Nou, dan hoef je iets al. minder lang te wachten. Nou, heel fijn. De shakebox is de allerlangste. Die begint helemaal aan het begin van het plein. Maar weet wel waar je het allemaal voor doet voor het rode kruis. Ja, ja. Dat komt allemaal op een heel erg mooie plek te Jij regelt die shit dus daar allemaal? Ik regel uh, de shit hier, yo. Eric Carton was een tijdje geleden in Burundi in Afrika... om reportages te maken voor 3FM Series Request. Hij kwam vanochtend langs om uitleg te geven over zijn reportage. Voor 20 euro kan het Rode Kruis bijvoorbeeld al een latrine bouwen. Maar wat is een latrine eigenlijk precies? Je ziet een grote afdektegel en daar zit inderdaad een, een gat... in, een beetje in de vorm van het logo van de kraaien. Het is een beetje ja, ja, ja, ja. zo'n bolletje. Voor naar, wat en kleiner, naar een puntje, ja, achter wat groter. Achter wat groter. Ja, ja. Um, en ik kreeg via Twitter een aantal mensen die vroegen... waarom is dat gat eigenlijk zo klein? Want dat is toch de kans op knoeien. Is dan best wel groot. Ja. Nou, dat ja. klopt ook inderdaad. Maar zo gauw als je het gat groter gaat maken, mogen, kunnen kinderen niet meer zelfstandig naar het naar toilet. Oh. omdat ze erin kunnen vallen. Oh. Het is heel simpel. Uh, dus het is even mikken geblazen. Dat <laughs> is eigenlijk het hele simpele antwoord. Ja. 3FM. Serious request. Update. Ja, dat was hem weer. En om half vier krijg je weer een nieuwe update. Dankjewel, Lieke vanuit Hilversum voor de update. Graag gedaan. En we schakelen echt door heel Nederland heen. Want vanuit Den Haag komt John Bakker. John, goeiemiddag. Een ja, goedemiddag. De problemen, nog, ja, de problemen op de A4 die zijn uh, inmiddels voorbij. Bij uh, Zoeterwoude zijn alle rijstroken weer open. Maar mensen die uh, vanwege die problemen daar omrijden over de A44... die komen nog wel in de file tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... bij Ravenstein, 7 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Dat gaat allemaal nog wel even duren. En daarom kan verkeer richting Arnhem en Nijmegen beter omrijden. Vanaf knooppunt Paalgraven via Den Bosch. Over de A59, de A2 en de A15. Dankjewel John. Ik lees hier op een requestplaatje. Uh, iemand wil een beetje energie. Energie. Nou dat is ook wel een goede plaat die aangevraagd wordt. Maar ik zat te denken voor de echte energie. Dat hebben we de afgelopen dagen wel gemerkt. En ik zie nu toch ook Koen en Giel gewoon hier uh, in de buurt zijn. Leeuwarden. Hebben jullie een beetje energie? En moet hij eruit? Zijn jullie klaar voor... Tsunami. Lekker voor het gemak, alleen even. Werd niet aangevraagd, hè? alleen dan rij ik hem helemaal, zo is het. Hier kun je ook lekker op dansen. For My People met V. Elliot. Jouw gauw natuurlijk uit Utrecht. 10 euro betaald voor deze plaat. Missy Elliott en For My People is wat je hoorde. Kom in actie is een mooi fenomeen. Veel mensen die iets doen, een eigen actie hebben en dan een check hier komen aanbieden. Maar terwijl de acties bezig zijn, nou, daar zitten echt mooie, mooie acties bij. Zijn onze verslaggevers erbij? Klaas van Kruisten bijvoorbeeld, maar ook Timor. Die is er. VFM. Serious request. Kom in actie. Timor, goedemiddag. Je bent in het Friese Arem, begrijp ik hè? Ja, goeie mitje. vanuit uh, Arem, is dit, een heel klein dorpje op het Friese platteland. Tussen de koeien zijn we. Kijk eens, al die koeien hier op een melkveehoudersboerderij. Uh, het is, uh, de hoofdpersoon voor vandaag, is een koe, is een boer en het is Roos. Roos is geen boer hoor. Nee, zeker niet. Ik, Roos... uh... Ja. Ik had een aardig biertje tappen, maar dit is toch voor mij nieuw. Roos is verschrikkelijk zenuwachtig. Een half jaar geleden is ze hier vanuit Twente naar het kleine dorpje Arum... komen verhuizen in de eentje helemaal om de plaatselijke herberg over te nemen. En ach, toen kreeg ze nog even aan de stok met, uh, met de cafébezoekers. Wat gebeurde er Roos? Nou, ik, uh, ik kreeg een compliment over mijn biertappen. En ik vroeg van, nou, oh, wat doen jullie dan zo voor de kosten? Dat uh, bleek dus een melkveehouder te zijn. En ik zei, oh, ik denk dat ik dat ook wel kan. En uh, hij zegt, nou, daar wil ik wel over wedden, dat, dat, uh, dat jou dat niet lukt. Jij dacht, ik kan ook wel koe melken. kom, ja, hoe moeilijk kan het nou zijn? Het leek me zo. Ja. En uh, zeg maar, in de loop vanavond kwam ik er al wel achter, want de andere boeren zeiden, ja, dat is toch helemaal niet zo makkelijk. Maar we hebben gewet. En ik heb de buurman gevraagd van, mag ik dan oefenen? En we hebben afgesproken dat het geld dat ik ermee ophaal, dat het naar een serieus request gaat. Als het jou lukt om die koe te melden. Vandaag is de grote dag. Je had echt niet geslapen. Nee, nee joh. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. kan dat dan? Nou, omdat ik nu na een week oefenen wel wezen, hoe moeilijker het is. Het valt niet mee. Daar staat de koe achter. Johan, jij hebt de koe ter beschikking gesteld. Ja is jouw koe. Je bent de boer hier. Prachtig mooi in de boerenpak. Dat klopt. Hoe ging het oefenen eerlijk? Het oefenen dat begon uh, zonder ervaring. Dat zag ik al heel gauw. En uh, de koe ging een keer in de emmer staan. En uh, hij schopte de, de emmer eens een keer om. Maar uh, als je weet worden de koeien met de machine gemolken. En deze die... Uh, die moet dan nu met de hand, dus dat is dan voor de koe natuurlijk ook even wennen. Oh, is... Niet alleen voor Roos, is... ook voor de koe. Het is voor iedereen wennen. Roos, ben je er klaar voor? Het grote moment is aangebroken. Waar is de pot met geld? Hier. Die staat hier. Die gaat naar Serious Request. Als, Als het... ik er melk uit krijg. Hoe gaat het met het vertrouwen? Nou, uh, zenuwachtig. Lopen de boxen in. Wat heb je trouwens om je middel? Je hebt er iets met een riem. Dit is, uh, is gewoon zeg maar mijn krukje. Dat is uh, al een kunst op zich. Hoe Zit het om je middel vast, die kruk? Nou, omdat je dat krukje bij je moet hebben. Je moet kunnen opstaan en je moet weer kunnen gaan zitten. En, uh... Een kruk met één poot en een veer eronder. Ja, hij ziet eruit alsof hij heel antiek is. Ja, hij is, hij is antiek en, uh, en het is uh, nou ja, interessant hoe je daarop blijft zitten. Roos, heel veel succes. We lopen naar de koe toe. We hebben haar Clara genoemd. De koe is lekker aan het eten. Roos neemt plaats met haar krukje in het hooi. houdt de koe vast legt haar hoofd, je legt je hoofd tegen, tegen de koe aan. Maar waarom doe je dat? Om, de, om het gevoel met haar te houden. Of, Zo? Even wachten ja, ja, met, met, nou, met de... Op deze manier voel ik bezig, zeg maar, hoe zij, of zij rustig is en of ik... Uh, en bovendien helpt dit uh, om dat krukje in balans te houden. Daar zie ik de uier, vier spenen. Ja. Je pakt ze, nog niet gaan melken, maar pakt nee. ze goed vast. Yeah. Ja. Precies. Het is wel fijn dat je wat je oefening hebt nu met je nieuwe vriendje. Ja, nou, absoluut. Kunnen jullie samen de melk opdrinken. De opmerkingen op internet waren ook niet <lacht> van nou, als je dit kunt. <lacht> Ze heeft nu de twee spelen vast. Ik zou zeggen, Roos, ben je er klaar voor? Ja, ik ga het proberen. Oh, is het is echt een schatje. Kijk eens. Nou. Ja, ja, er kwam één straal uit en dan is het weer even hard werken om de volgende te krijgen. Tenminste, voor mij. Dat zie je? Ja. Hij doet het ook een... nee, hij... Ja. hij doet het jongens. Het. <laughs> het is een heel klein beetje, dus je kan zien hoeveel vaardigheid je hiervoor nodig hebt. Dit is helemaal niet zo eenvoudig. En het is dus echt een heel ander vakgebied dan uh, biertappen. Dat lijkt het toch wel een beetje hoor. <laughs> het lijkt er wel op, Kijk het. Ja, dat komt dus er eruit uit, jongens. Uh... Ja. Hey. Oh wat ziet het er mooi uit, ach Roos. Kom eens even laten zien aan de camera wat we het tot nu toe hebben. Nou, houd niet Dat over. Mee, kom eens, kom eens, kom eens. Kijk. Ach. Het is, is Minimaal. Minimaal maar. De uitdaging is aangaan. zo zie je maar, ook al ben je een biertapper, je kan ook gewoon uh, melken, melk maken, Johan. Nou, zo wou ik het niet stellen, Roos. is zijn vak, hè. Absoluut. Roos gaat nog even door. Wat? Dat ding, die moet, dat ding moet wel halverwege vol. Uh, nou, Je ziet het, zo makkelijk is het, uh, of zo moeilijk misschien... om nog een eigen actie te starten voor 3FM Series Request. Heb je een leuke actie? Het kan nog een dag, hè? Verzin iets leuks waarmee je geld kan ophalen. Uh, meld je actie dan wel even aan op 3FM.nl slash actie En wij zeggen hier, vanuit het prachtige adem. met de geur van de groene, van de groene kaas van de, van, de, van, de, van de koeien... Butter, breien en green cheese... Wat hij had met zijn kind is geen oproer vries. Zo is het. Boy hoor. Tibor, dus onderweg met de mooie acties die er in Friesland zijn. En op de radio hoor je. Oh, een kerfgevoel, Ja, ja, ja, ja. De Ronettes. En Frosty, de Snowman. Laat hem... Zuid Stein, dankjewel Mark. ook bart wilde hem horen en Mart dan ook nog. Zometeen de plaats die ik uh, voor Willem Nuchter uh, mag draaien. Lekker gaan, zegt hij. En uh, dit moet de plaats van Series Request 2013 worden, zegt Tom Veldkamp over het nummer. Hij komt eraan, hij komt eraan. Maar eerst zie ik uh, de gezichten van Michael Prins en de Mira bij de buitenmicrofoon. En natuurlijk ook Bibien bienverschuren. Goedemorgen. Ah, oh, vertooi, vertooi. vertooi houd er eens op met goedemorgen, zegt tegen mezelf. Ja, het is echt, dat, dat nachtbeeld, dat dagbeeld, het is lastig. Hoe was het uh, spelen hier op het Wilhelminaplein nog? Leuk! Ja? Ik vond het heel erg leuk. Jij het gewoon? Het was te gek. Veel liedjes van elkaar gedaan? Nou ja, het punt was, um, we moesten het in het moment doen natuurlijk. En we kennen elkaars werk wel. Ja. Dus het was een beetje spieken en afkijken, maar dat ging heel goed. Dat ging heel goed. Het zag er in ieder geval goed uit, want ik kon net een beetje meekijken. En uh, jullie staan nu allebei nog klaar uh, met, met de gitaar. Uh, het is nu over, denk ik. Hè. Je hebt geld opgehaald geld is opgehaald. Ja. Yes. En, en is het nog een. Uh, noem het zo. Oh, kijk, uh, Domine heeft uh, de, de rommelende bak ja, maar bij de zich. Het geval is echt ongelooflijk. We hebben ze gevraagd, ja? joh, ga even 20 minuutjes spelen. Maar dan komt er in 20 minuten ook een bedrag binnen. Serieus, hè? Is echt, Ze hebben ze dus gewoon op het plein staan spelen. Het was niet versterkt, dus mensen moesten maar echt net horen en dan willen geven. Dat hebben ze in grotere talen gedaan. Nou, geweldig. Ja, het valt even niet te tellen, denk ik, met het bakje dan ik zo. Heb het al geteld. Ah, je hebt het al, al geteld. Nou ja, uh, ik, ik, laten ik we er een met, moment van maken. Met de Mira heb ik het bedrag geoefend, dus ik weet dat de Mira het echt uit het hoofd kent. <lacht> Hoeveel was het ook alweer? 562 euro nee. en 10 cent. Nou, dat is echt een ongelooflijk bedrag. 20 dat je, minuten! Dat hier... Ja, kan ik jullie voor de rest van de dag boeken ook. Want het gaat, gaat goed dan hier. Ik laat, ik laat ze daar staan, denk ja, ik. Ja, nee. nee, inderdaad. Heel leuk. De Mira Jansen, Michael Prins, super dank dat je er was. En vanavond kijken naar de beste singer-songwriter op Nederland 3 om half 9. Want dan zie je de kerstopname ervan. Hier, op het zeiland in Leeuwarden, is het tijd... Om los te gaan! Leeuwwaarde, waar zijn jullie? Handen! Steek ze in de lucht! Steek je handen in de lucht! So there was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing, but it was sick man, like we're raving. And I don't know whether he was really saying it. All he kept saying en dan gaat u hè? Eat, sleep, braver, beat, eat, sleep, brave, repeat, eat, sleep, braver, beat. you We're doing, we're doing, we're doing, we're doing. I'm just, dancing. I'm just dancing. Wel een beetje een vaag stukje, dan mag je wat voor jezelf doen I'm just sleeping I'm just raving I'm just repeating on Maar ik and voel all, dat hij eraan komt all, cool, Ik voel, ik voel dat all, hij weer gaat Maak je zo klein mogelijk om zo meteen zo hoog mogelijk te kunnen springen. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden! repeat. Bad boy slim, eat, sleep, rave, repeat. Ik ben benieuwd of u nog steeds de nummer 1 is vanmiddag. Dan hoor je dat bij Koen, want Bart Arendt gaat het je vertellen. Uh, aanvragen. Doe het, doe het, doe het. Ook al ben je niet hier in Leeuwarden. Juist nu hebben we je nodig. Want we gaan richting het einde van Series Request. En we hebben echt nog veel geld op te halen. We willen dat heel graag doen voor het Rode Kruis. Dus bel nu. 0909 1336 0909 1336. Bel nu. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. stukje varkensvlees, mals en sappig met een heerlijke rundervulling. Gevulde varkensfiletrollade per 100 gram, 95 cent. Pak extra lekker uit met ons uitgebreide luxe, delicieux assortiment. Voor de lekkerste maand van het jaar. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Eindelijk een Elfstedentocht? Pakken we goud in Sochi? Worden we wereldkampioen?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 Bij Ethos met heel veel korting het nieuwe jaar in. Zoals 50% korting op alle Olas Total Effects, Regenerist, Anti-Rimpel en Complete. En ook alle L'Oréal Paris Dermo Expertise met 50% korting. Alles voor jou, Ethos. Koop voor kerst een oudejaarslot bij Primera. En ontvang dubbele punten op de Primera Spaarpas. Dus even naar Primera. Hoezo ga je niet naar de visio met die rug van je?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 Dat kan gevolgen hebben voor wat u in 2014 vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Bovendien is het, naast alle veranderingen, ook belangrijk om bijvoorbeeld eens goed te bekijken wanneer u verplicht eigen risico nou wel of juist niet geldt. Ga naar veranderingenindezorg.nl Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwt in de u snel. ABS Autoherstel.